Goeiemorgen. Steps en scooters zijn voor blinde en slechtziende... de belangrijkste obstakels op het voetpad. Dat blijkt uit een onderzoek van de Braille Liga. Elektrische steps zijn de laatste jaren populairder geworden... vooral in steden. Maar vaak worden ze zomaar ergens achtergelaten... waardoor ze blinden en slechtzienden in gevaar brengen. Dat zegt Charlotte Santens van de Braille Liga. Mensen die die steps gebruiken... parkeren ze heel vaak op het midden van de stoep. Ze laten ze achter. En dan als blinde en slechtziende personen daar passeren... dan... Ja, ofwel tikken ze daartegen met hun stok, blijft die stok vastzitten, geraken zich desoriënteerd of lopen ze er gewoon tegen en blesseren ze zich eraan of vallen ze erover en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Naast steps en scooters zijn er ook nog andere problemen voor blinde en slechtzienden op de weg, zoals de slechte staat van de weg, maar ook reclameborden, vuilniszakken en zwerfvuil. De Belgische filmmaker en animator Raoul Servais is overleden. Tijdens zijn carrière werd hij meer dan 60 keer bekroond, onder meer met een gouden palm, op het filmfestival van Cannes in 1979. Servais richtte ook de eerste animatiefilmopleiding op in Europa, in de Koninklijke Academie voor Schone Kunst. In Gent. Rauw werd 94. De grootste bank van Zwitserland, UBS, neemt de noodleidende bank Credit Suisse over en betaalt daar uiteindelijk 3 miljard dollar voor. De overname komt er na lang overleg en met stevige steun van de Zwitserse regering. Hoofdeconoom bij ING, Peter van den Houten, denkt dat het gevaar voor problemen bij andere banken nu een stuk kleiner is geworden. Het is natuurlijk zo dat Credit Suisse een systeembank is of was, met tentakels wereldwijd, en dat je in de voorbije dagen gezien had dat er toch een soort van ran om de bank was, dus dat heel veel spaarders en beleggers hun geld wegtrokken bij Credit Suisse, wat mogelijk een besmetting had, kunnen veroorzaken voor andere uh, banken. En uh, nu zie je dat Credit Suisse wordt overgenomen door een sterkere speler, waardoor dat gevaar toch een stuk lager zou komen te liggen. En in de hoogste voetbalklasse heeft de AA Gent met 3-0 van Eupen gewonnen. Gent springt daardoor over Club Brugge naar de vierde plaats in het klassement. Trainer Heijn van Hazenbroek was niet helemaal tevreden. Het was uh, allesbehalve walk-over. Uh, de cijfers zeggen misschien niet echt de weergave van de match. Misschien wel als we puur alleen naar de kansen kijken. Dan hadden wij misschien wat meer mogelijkheden en ook bijna mogelijkheden. Maar naar het spel over die 90 minuten uh, ja, vind ik de 3-0 misschien wel overdreven. En Union versloeg KV Mechelen met 2-1, Union blijft tweede, maar komt nu tot op drie punten van leider Genk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, Gent trekt al maar meer Chinezen aan om in de stad te studeren of te werken. En drie agenten die een drugsverslaafde man naar een cel brachten in Dendermonde, waar hij stierf, worden niet vervolgd. De familie gaat wel in beroep. Vandaag weer zachtere lucht in Oost-Vlaanderen. Een graad of tien, in de namiddag lokaal zelfs 11 12 graden. Veel bewolking overdag met kans op een lichte bui. Een matige wind waait uit het Zuid. Westen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven. Vind je al in de app ook van VRT Nieuws. Tegel, Parket, in Permo. Goedemorgen, drie over zes, dag Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte van het Nieuws. Maar goedemorgen. O, was dus, we gaan zwien door de bieten al. Ja. ja, door de bieten. Hij is Twin, Twin, Twin. Twin de nu al. Ja. Help. Ja. ja, het is het vlaamse week, dus uh, weet je wat dat betekent? Zwijnen door de bieten. Jagen. letterlijke varkens door de bieten jagen. Maar echt tot de los gaan. Zot doen. Feestje. Die... Maar hoza. Ja, dat. Goedemorgen. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey. Hey, hey, hey. Ja, lieve mensen. Misschien heb je het ook al gevoel. Die lentekriebels, Want die zou morgen beginnen of vandaag. Dat is altijd de discussie. Uh, en ik was al een beetje aan het poetsen hier. En jullie waren in shock dat ik geen Swiffer heb. Oh, in shock, ja. Je, je was met je handen het stof aan het wegdoen, Dus ik dacht, breng misschien een Swiffer mee. Ik zei, nee, ik heb geen Swiffer. Maar ja, ik vind het een heel handig ding. Ja, toen begon je over je ouderwetse plumo. Uh, ja, kleurtjes. Ja, de, nooit gesnapt dat er allemaal verschillende kleurtjes in zijn. Zo lelijke kleurtjes. Maar de lente, lieve mensen. Ja. Vandaag de vroegste vraag is uh, de lente. Als je de lente hoort, wat voel je dan? Ja? Oh, wat voel ik dan? Ziezo, kijk. Je bent, je bent aan het denken. Dat is de maandag. Wakker worden. Wakker worden. Nee, maar wel, wel ja, optimisme. Vrolijkheid, uh, langer licht, terrasjes. Maak, dat, dat is echt de zomer. Hè? Maak ja, ons gek. Nee. Deel het even in de app van Radio 2. Wat voel je als je hoort van Lente? Ja, goed. Dress You Up van Madonna, toen ze er nog uitzag als een echt mens eigenlijk. Dat was heel diep in de jaren 80. Zeg, zeg, zeg. Maar ze mag doen wat ze wil. Ik heb het al gezegd. Dat is, dat is haar goede recht. In de, ja, statement. Ze ziet er gewoon een beetje anders uit. Een beetje anders. Een beetje. Nou, ook wel goede muziek natuurlijk. Dress You Up. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Een kenningmijn van Jerry Hell, well, Harry Jellywell. Jerry Halliwell. Hoe je, dat kind ook alweer? Jerry Halliwell. Jerry Halli ik zag zo Jerry Hell, nee, Jerry Halliwell. Tuur. Met al die problemen op de weg krijgen dat natuurlijk. Op de E40 van Brussel naar de kust is er in Drongen blijkbaar een vrachtwagen kapot. Als die vrachtwagenchauffeur aan het luisteren is... moed kerel staat op de rechterijstrook. Hey, hey, hey. morgen, je maandag. Bram soms af over een vrachtwagenchauffeur op dit moment ook wakker zijn. Ja natuurlijk. Ja, misschien vertrekken die pas na half zeven kan ook hè. Maar als jij s ochtends nee. naar hier rijdt, dan zie je die toch. Ik ben geen Vrachtwagenchauffeur. Ah ja dat ja dat is Ja. ja, ja dat. <laughs> het is zondag, het is 20 maart, goeie mensen. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat Frank de bozere zijn laatste weerbericht gaat doen. Je hoort hem vanmorgen ook vanaf half acht bij ons en weerman Bram heeft een ultiem weerbetoon voor Frank. Dat is wel mooi he, wat hij gaat doen. Heel straf. Ja, ik vind het heel leuk. Moedig. De hashtag die je gebruikt is Dankweermanfrank. Kun je heel de hele dag en heel de hele avond ook gebruiken. Vanavond, dus dat laatste weerbericht op televisie ook. En daarna nu, ik. Goh, jongens, het gaat niet vandaag. Het gaat een moeilijke worden. Hè? Of is dat een beetje West-Vlaams dat je probeert? Het zou kunnen. Ja, vanaf vandaag hebben we een groot hart voor West-Vlaanderen. Ja. Wil je jou nog beter leren kennen? Ja, ah, en, donderdag. Ja, nu donderdag. Hè, dan gaat het weer gebeuren. Dan komen wij live naar het hart van de West-Vlaanderen. En dat is Kortemark. En we brengen Charlotte mee, we brengen Peter mee. Maar ook koffiekoeken. Koffie, heel, heel goede sfeer. Want wie komt er ook nog mee? Niels de Stadsbader. Hopla. Kan niet op. Nee, het kan niet op. Het is eh. Uh... Weerkundige kundige Heb last van die lentekribbels? Oh, bij dat eerste straaltje zonneschijn. Oh, oh, oh. oh, heb last van die lentekribbels? Jongens, hoe <laughs> dat zonnetje is Ja, Ja, ik had hier even gevonden van het weekend. Kan gebeuren. Heel veel mensen die de lente voelen. Michel Jannes bijvoorbeeld uit Scherpenheuvel denkt: Ah, als morgens de vogels horen fluiten. Zonnecrème en lange fietstochten maken. Marcel van Tiele die denkt aan het terrasje En met kleinkinderen in de tuin spelen. En dan een zwembadje. En Francis Belles, nog een week en dan hebben we zomertijd. is een ja. beetje sfeer weg. Mirjam van den Broek uit Duffel, waar denk jij aan bij de lente? Haha, lente, leven, liefde, luisteren. Maar vooral licht. Alles met een grote L. Oh, wat een groot geluid Prachtig zeg Ja, wat een, wat een dichteres Mirjam, je hebt ons net heel gelukkig gemaakt En licht, dat krijg je Radio Van Camille Als je hart is gebroken Is het moeilijk te geloven Dat het ooit goed zou komen Dat liefde bestaat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 Aan het doken, al ga je even kopje onder Het is veel te bijzonder Om verloren te gaan Van Camille Als je hart is gebroken Is het moeilijk te geloven Er is zoveel gebeurd dit weekend Oh la la la la la Maar we gaan het hebben over jouw portemonnee En over de eerste slachtoffers van de lente Pardon, ja, niet te veel zorgen maken Maar het is wel heftig, over twee minuten Papa, zou je mij naar het strand willen brengen? Sorry, taxi papa is met vakantie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 Na een lange dag is er niets fijner dan tot rust komen met een fris aperitief onder de schaduw van een Ombris. Met een Ombris volledig op maat gemaakt lamellendak geniet je langer en meer van je tuin. Comfortabel en altijd in stijl. Kom deze week naar onze conceptstore in Lokeren tijdens de Ombris inspiratiedagen. Maak een afspraak via ombris.be voor je lamellendak op maat.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 Campagne met de steun van Vlaanderen. Goedemorgen, Zeer veel te zien op de voorpagina's van de kranten en in het nieuws en online. Als je nog niet naar de mol hebt gekeken, daar gaan we het straks over hebben. Maar wie... Ach, Jij hebt gekeken, hè? Ja, man, ik ben er nog niet goed van. Ik heb er amper van geslapen. Ik heb niet gekeken, maar ik weet het nu al wel. Door jou. Sorry. Ja. Maar ja, Je moet dat eigenlijk live zien. Hè. Zo straks allemaal. Welkom bij Goedemorgen Morgen op Radio 2. En er is nieuws van de CDMV. Die hebben een plan. Die hebben een onwaarschijnlijk plan. Die heeft met jouw portemonnee te maken. Die wil dus dat je binnenkort niet meer 1 plus 1 gratis kan kopen in de supermarkt. Het gaat over verse producten, fruit, groenten, vlees. Waarom? is een, een wetsvoorstel. CDMV vindt dat die promoties eigenlijk slecht zijn voor de boeren, omdat zij hun producten dan goedkoper moeten verkopen. Het zou ook slecht zijn voor kleinere supermarkten en speciaalzaken. Nu, dat wetsvoorstel zou die acties helemaal moeten verbieden, die 1 plus 1 gratis. Mm. Maar Handelsfederatie Comeos vindt dat alvast geen goed voorstel, want het is niet altijd de boer die opdraait voor de kosten van die actie. Supermarkten die zouden die promotieacties ook vaak zelf betalen. En uh, Comeos zegt, ja, die acties die worden ook gebruikt soms om voedselverspilling tegen te gaan. Dus als de supermarkt met bijvoorbeeld heel veel appelen zit... dan gaan zij misschien zeggen... één kilo kopen, één kilo gratis. Uh, dus dat is dan hun manier van het probleem op te lossen. Ja, vooral... Uh, lees vooral volgend jaar zijn het verkiezingen. En die ja, zijn nu al lekker dus bezig. Dat is een goede stunt kunnen zijn. Maar ja. dan nog, stel dat ze dat zou kunnen afschaffen... dan fiets je daar toch rond. Jij bent nu zelf baas van uh, een, een supermarkt, Kim. Ja, dat is waar. Maar dan fiets je toch gewoon rond? Echt van, oké, okay, dan doe je op maandag volle prijs in halve prijs. Ja, je kan er altijd rondfietsen, maar het is wel een feit dat dat uh, er gekomen is omdat er heel zware concurrentie is op vlak van prijs. Hè, bij alle. En dat is ook logisch uh, bij uh -huh. allemaal. Maar daar wordt op een duur zo ver ingegaan dat het inderdaad heel veel geld kost. En, en ooit betaalt iemand daar de prijs voor, hè. Ik las van het weekend zelfs dat er, ach, het ging over honderden, dat er honderden supermarkten te veel zijn in ons land dat we het ergst nog niet gezien hebben. Ik denk dat er een... nog wel uh, wat aankomt, ja. Ja, hè? ja, we zullen zien. We lopen nog altijd 1 plus 1. Wat uh, kunnen we 1 plus 1 vandaag bij jou? Geen ja. flauw idee. We zijn nog <laughs> lang niet open. <laughs> Ik ga Lent. straks kijken. Straks, check eens even. De lente, daar moeten we het over hebben. Er zijn slachtoffers gevallen. Ja, Zware gewonden. Maar ja. Dat is eigenlijk niet om te lachen voor die nee, mensen. In het opvangcentrum Nederland in Herendhout zijn de eerste gewonde eekhoorntjes binnengebracht. Oh. En dat probleem zal groter worden, zeggen ze daar. Want als het stevig waait, dan vallen die eekhoorns uit de boom. Na een storm worden daar soms 15 diertjes binnengebracht. En het vogelopvangcentrum zegt nu dat je die kleine eekhoorntjes... die je op de grond vindt, zeker niet zelf mag verzorgen. Geen koemelk geven, geen eten, geen koekjes, niks. Ze sterven daarvan. Dus breng die beestjes binnen. Um, het is ook wel zo dat het de voorbije jaren heel druk was... in dat opvangcentrum. En corona zat daarvoor iets tussen. Uh -huh. Want we gingen met z'n allen massaal wandelen. Dus vonden we ook meer dode beestjes. Maar die eekhoorntjes... Maar... maar doden moet je niet brengen, hè. Ik vermoed gewonde beestjes Hier op de grond. Mag er ook niet aankomen, of zo? Nee. Maar als je het kan. Ja, maar je moet ze dan toch binnenbrengen? Ja, of je meldt het hè. Maar natuurlijk, dan moet je erachteraan kunnen lopen en wat hoe het praktisch in zijn werk gaat. We hebben zo thuis een speciale kooi uh -huh. voor uh, vogeltjes die dan ergens tegenvallen en er niet meer kunnen huppelen. Dus dan steken we die even in een kooi, een beetje, een beetje eten en drinken. En daarna vliegen die wel weer weg. Oké. Okay. Ah, wij brengen die dan binnen in het vogelopvangcentrum ja. bij ons in Capelle. In ah, jullie Doos. hebben daar zo een? Ja, ah, ja, wij okay. hebben uh, in Capelle een, een opvangcentrum. Okay. Mensen komen soms bij ons met uh, dode vogels en zo om ze te brengen. Dat soort ding. Ja, nee. Maar doden? Nee, nee geen doden. Geen doden. <laughs> maar dat is iets anders. Peter, als ze dat in uw brievenbus? Da, dat, dat mogen ze niet ik. doen. Trouwens, wist je hoe een eekhoorn klinkt? Ik vind dat wel iets schattigs. Ja. ja, dat is iets schattigs zo, maar ja. ja. Maar wat? Ja, nee, ik, ja, soms zijn ze met veel gewoon dat. Dat is uh, wat mag. Hè? Goedemorgen, morgen. Peter en Kim Radio 2. Ik vind het oké okay, hè. Want, maar er komt heel veel rommel bij onze. Uh, ik wist dat je zoiets ging. zag. Ja, die nootjes, wat een afval. Of dat afval. ze onhygiënisch zijn. Dat ze een afval zelf die ik hoor That I've been washing my hands in forever. I know that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 Steps en scooters zijn voor blinde en slechtzienden... de grootste obstakels op het voetpad, dat zegt de Braille Liga. Vaak worden de steps zomaar ergens achtergelaten. Maar ook slechte wegen, reclameborden, vuilniszakken en zwerfvuil... veroorzaken problemen op het voetpad. En de Belgische filmmaker en animator Raoul Servais is overleden. Tijdens zijn carrière werd hij meer dan 60 keer bekroond... onder meer met een gouden palm op het filmfestival van Cannes. Servais werd 94. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Op vier jaar tijd is het aantal Chinese inwoners in Gent met een derde gestegen. Er zijn nu ruim duizend Chinezen geregistreerd. Ze komen vooral naar Gent om er te studeren of onderzoek te voeren. Het is intussen de grootste groep buitenlandse studenten in Gent. Ze zijn met meer dan 800, vertelt Inge Mangelschots van de universiteit. Naast de individuele onderzoekssamenwerkingen telt de UGENT meer dan 100 akkoorden op dit moment met partners binnen China. Het gaat hier voorzakelijk om akkoorden voor uitwisseling van zowel studenten als personeel. Maar we praten ook evenzeer over onderzoeksakkoorden. En dat heeft te maken met het feit dat de UGENT al een hele lange geschiedenis heeft met partnerinstellingen in China. Naast de grote groep universiteitsstudenten en onderzoekers zijn er ook bijna 150 Chinezen die in Gent werken. Vaak zitten ze in de biotechnologische of de IT-sector. Bij een verkeersongeval in de Lokerse deelgemeente Exaarde is gisteravond de hoogbejaarde bestuurder van een wagen licht gewond geraakt. De man van 92 verloor de controle over het stuur, botste eerst tegen een geparkeerd voertuig en ging daarna over de kop. De auto is op het midden van de weg op zijn dak beland. De bestuurder zat gekneld in zijn voertuig. Bezoekers van een café in de buurt konden de man uit de wagen bevrijden. Hij is daarna naar een ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar. Drie agenten die een drugsverslaafde man naar een cel brachten in Dendermonde waar hij later stierf, worden niet vervolgd. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De familie van de man gaat wel nog een beroep. Ze willen dat de agenten voor de rechter komen, omdat ze hem niet naar het ziekenhuis brachten. De man van 36 uit Lebbeke had zelf de hulpdiensten gebeld omdat hij zich onwel voelde, maar toen ze bij hem aankwamen reageerde hij agressief. De agenten besloten hem daarom op te sluiten, maar in de cel zakte hij in elkaar en stierf hij. Een ultraloper. Karel Sabbe heeft zijn fans getrakteerd in een café in Kluisbergen. Vorige week liep hij nog de Barclay Marathons in Amerika uit. De, uit, de meest uitdagendste ultraloop ter wereld. Op de Kwaremond in Café Hoeve passeert hij blijkbaar vaker. Want het Kluisbos is de ideale trainingsplek op zo'n zware loopwedstrijd. Voor de Barclay Marathons moest ik altijd hellingen gaan doen. En voor mij, alleen vanuit Anzachem zeende, is het Kluisbos hier het meest dichtbij. En dus ik parkeerde mij hier altijd bij het cafetje van, uh, van Joël. Uh, en ging dan mijn training gaan doen. En ofwel ging ik voor mijn training of na mijn training hier nog een koffietje komen drinken en zo. En dus ja, met dat er dan zoveel mensen. Mijn avonturen gevolgd hadden, ja, wil ik graag in één keer ook iedereen bedanken en, en een vat geven. Foto's van die tractatie kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Sabbe wordt binnenkort trouwens ook ereburger van Anzigem in West-Vlaanderen zijn thuisgemeente. Het wordt een zachte dag in Oost-Vlaanderen. Het blijft wel overwegend bewolkt boven onze hoofden. ochtends 7 graden, overdag gaan we richting 12 graden. Een verspreide regenbui blijft mogelijk bij een matige Zuidwestenwind. Ook vanavond en vannacht blijft het zacht. Uh, een klein vogeltje heeft ons laten weten dat de Mona van het verkeer onderweg is naar het verkeerscentrum. Maar um, je moet blijven naar wilde nacht geweest. En straks meer daarover op de E40 van Gent. Wat? <lacht> Je oh, moet dat allemaal niet vertellen. Haar rekening al staan maken. Uh, nee. maar We gaan mogen... het straks vragen en dan weten we het. We willen toch de mens achter Mona leren kennen ook. Ah, we gaan het straks vragen. Bon, uh, moet me even concentreren, want er zijn toch problemen. Als je op de E40 zit van Gent naar de kust, bij Dron moet je opletten voor een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Langzaam naar Antwerpen, E34 vanaf Oelegem op de E313. Daar zit je al 20 minuten in de file vanaf Massenhoven. En dan de ring rond de Antwerpen naar Gent. Een beetje aanschuiven van Wilrijk tot de Kennedy-tunnel. En dan de files naar Brussel, 10 minuutjes op de E40 vanaf ternat. Zeg daarnet net in jouw nieuw Charlotte: ja? Problemen met Steps, problemen met scooters. Ja. Maar dat is echt gewoon back to the 80s, 90s en Ellies. Want dit was Steps. <lacht> dat was het en, en dit een was scooter scooter. Ja. Ja. <lacht> ja, jongens toch. <lacht> uh, stickeren we reclame voor dat grote feest van uh, volgende week zaterdag. Dat gevoel, dankjewel. <lacht>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 Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. Kathleen Schelkes die is onderweg, natuurlijk zijn de vrachtwagenchauffeurs ook al wakker. Een fijne dag, Katleen, een heel fijne dag. Ik ga kan, uh, kan misschien iets verklappen, sorry. Oei. Het gaat over het uh, tv-programma De Mol, ha, gisteravond ja, ja. op televisie. Ja. Oh. Ik heb zitten roepen naar mijn scherm. Jullie hebben niet gekeken? Nee, maar ja, we, hebben ja, we het wel weten het mooi. nu hè? Ja, ja we ja. weten Goedemorgen, het wel. Goedemorgen, we morgen. Dat is het probleem tegenwoordig, alles op die sociale media. Ja, ja. dat is jammer. Oké okay, dan. Ja, als er mensen zijn die nog niet gekeken hebben, die vanavond nog willen kijken... doe even de oren dicht dan, maar het was indrukwekkend goed. Het verhaal nog even, er waren negen kandidaten en één kandidaat was er nog niet... bleek een onbekende Steve te zijn. En pas gisteravond kon je zien wie Steve was... Mm -hmm. Het was de smos. Het was Matteo Simoni, de acteur. Een be bekende Vlaming was uniek in Vlaanderen. Nog nooit gebeurd in de mol. Eh, die zich blijkbaar dan had ingeschreven op een gekke manier. En dan dacht je van ja, die gaat er nog heel lang in blijven en zo. Ja, daarvoor moet je kijken natuurlijk naar de aflevering, hoe lang die drein blijft. Ja, we weten het <lacht> ja. al beter. Allee, ja. Als je dit zegt. Ik heb het net gezegd. Ik heb niks gezegd. Maar het was een heel mooi moment. Want bij die eerste aflevering kon hij geld verdienen, 2000 euro. Als hij de mensen kon wijsmaken dat hij Matteo Simoni niet was. Maar ze hadden hem door. En er was één vrouw, en volgens mij is dat, echt, volgens mij is dat een mol. Ze heet Connie, dat is een wiskundelerares, die zot is van cijfers. En zij had hem ontmaskerd. Luister nog even mee. Gezet Matteo Simoni. Dat is gewoon niet erg. <sweak> Sorry. Vind je het erg? Nee, Dat is een compliment. Ik kan ook gewoon... Zei, ja. Het is hem gewoon. Nee! Het ja, is hem. Wat, wat maar voldoende? ja! Dat is hem. Nee. Echt waar. Ik ben echt, Ik Ik kon 2000 euro verdienen voor de pot als ik dat heel de dag... Maar jij wacht... echt ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik kon het niet volhouden. Maar jij denkt dus dat jij al weet wie de mol is. Ja, ik ben altijd, elke keer ben ik ernaast, maar ik ga voor Konnie. Oké, ik moet nog kijken, maar ik ga ook meedoen. Een hart voor West-Vlaanderen. morgen Vanaf vandaag hebben we een heel groot hart voor West-Vlaanderen. We willen je beter leren kennen, West-Vlamingen. Dus nu donderdag zitten we live in het hart van West-Vlaanderen. Dat is Korte Mark met koffiekoeken. Met koffie, heerlijke sfeer, hele show. En Niels de stadswader. En hebben jullie de GoeiemorgenMorgenvlag gezien ergens in West-Vlaanderen? Want daar moet hij deze week hangen. Deel die dan even in de app van Radio 2. En wie weet winnen jullie een weekendje weg buiten West-Vlaanderen. Wij hebben al vlaggen gespot in Nieuw Nieuwpoort, Waregem. En... Oost Oosterozenbeek onder andere ook, ja, en... ik... Als dus Lijf. ze hangt al te wapperen. Dit is vooral dialecten, veel dialecten. Als je niet van West-Vlaanderen bent, kun je nu iets bijleren. Charlotte van het Nieuws die leest zo meteen een West-Vlaams woord voor en jij moet dan maar raden welk woord dat zou kunnen zijn. Oké, okay, Charlotte, daar ga je. Heldig. Excuseer. Heldig. Heldig. Oké, okay, maar wacht. Hè. Charlotte, jij bent oorspronkelijk van West-Vlaanderen. Ja. Spreek je het daar ook zo uit? ja. Ja, nu, Ik moet zeggen, ik ben van Brugge afkomstig, daar wordt het minder vaak gebruikt. Ik heb het leren kennen door collega's uit Kortrijk, het woord. Dus ik ah. ken het zelf niet. hè? Vroeg. Heldig. Ja. Oké, okay, lieve mensen, heldig. raad eens wat betekent dit woord? Heldig. Oké, okay, de context gaan we er ook niet bij zeggen, maar heldig. Heldig, nog een Flemite. heldig. Dit is voor het <laughs> leven voor altijd. Een soort held. Een soort van. mijn jou wordt aan je geven ik wil je nooit meer kwijt. Wat wil ik graag je man zijn, beloof eeuwig getrouw. Lief als je altijd, straks ben je ook mijn vrouw. Ik zal altijd naast je staan, kan met jou de wereld aan. Ja geloof me, ik beloof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 Kun je hem live zien in Korte Markt? Korte, mark, korte Markt, Korte Markt. Jij hoopt gewoon dat er weer een markt is. Dat zou leuk zijn. Een markt. Ik, ik, ik zou ook heel leuk vinden mochten we een Korte Markt vinden in Korte Markt. We gaan dat zoeken. Ja, als er een Korte Markt is die je aan het luisteren is in Korte Markt, zeker even laten weten. Of een eten. lange mark? Nee, dat is, dat, is een, dat, dat is een lange, lange mark. Dat is een andere gemeente. Dat zou toch grappig zijn. Het dialect wordt wat we zochten? Heldig. Heldig. Kom een paar suggesties binnen van de geldig. Julie de Kawouter zegt geldig: het is nog goed of je mag het nog opeten binnen de houdbaarheidsdatum. of bijvoorbeeld een abonnement dat nog geldig is. En Erik Truis denkt dat het hevig is. Heldig, hevig. Heldig, hevig, Het is, uh, is allemaal fout. Margot van de Regio. We horen het allemaal na zeven uur. Goedemorgen, dag Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Wie is de mol? Uh, ha, ik heb. Ik, ik weet het nog niet, goed. Weet Je weet het nog niet goed. goed. Nee, dat is niet nodig. Je hebt het helemaal gezien. Ik heb het volledig gezien. Maar ik zeg, jullie zijn laat gaan slapen. En toch ja. is ze wakkerder dan een dolle eekhoorn in de lente. Maar gewoon van de regio. Je auto staat ja. klaar. Waar trek je naartoe vanmorgen? Ik ga naar Halle. Want daar zit uh, de tweede carnavalnacht er net op. Of is die nog bezig? Dat kan ook natuurlijk. Maar ik heb een afspraak met Amanda. Uh, zij is de eigenaar van Hotel Les Éleveurs. Dat is normaal gezien een, een vrij chic hotel. waar mensen in maatpakken komen slapen. Maar nu ligt dat vol met uh, carnavalisten. En Amanda die gaat het ontbijt aan het uh, klaarmaken zijn voor die feestvierders. En ik ga er een handje helpen en ook eens gaan luisteren hoe wild het er daaraan toe is gegaan in dat chique hotel vannacht. Ja, want dat zijn inderdaad heftige dingen, dat er nog altijd carnaval is, maar dus inhalen. Hoor je allemaal rond kwart voor negen. Margot.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 someone screams out She's laughing up at us from hell It's me, I am the problem It's me, it's me, I am the problem It's me, it's me, I Everybody agrees, everybody agrees Van ABBA. Zoals Danny zegt, goedemorgen, een van de betere van Abba. Abba heeft geen slechte muziek. Nooit. Maar op zoek naar een dialectwoord in West-Vlaanderen. Heldig. Wat betekent het? Doe eens. Heldig. Je zegt het heel mooi. Annelies Verschoren denkt dat ze het weten. Annelies, wat is het volgens jou? Volgens mij is het gelukkig. Gelukkig? Nee, helaas, helaas. Het is niet gelukkig. Nee, o, nee okay, niet gelukkig. Nee, ja. Dat ja, is niet erg, is niet erg. Ja geniet van de maandag. Ja, dat kan ik doen. Jullie ook. Dag. Niet gelukkig, maar wel... Ehm... Heldig. Wat zou het kunnen betekenen? Hoor je na zeven uur? Hallo, ik ben Koen Ja, ah, Super voor u, maar hè? dat is even niet nodig Spiller, mensen zijn toch in de war, hoor. Het West-Vlaamse woord vanmorgen is. Heldig. Wat betekent het? Mens tegen jullie, maar dat is weer iets anders, hè? Ja, ja. Heller. Junder, junder of Gelijns of hinder. Gelijns, nee. Ja, nee. Nee, Heldig. jullie is het niet. Gelukkig is het ook niet. fel van kleur. Fel van kleur. Ook niet, dat zegt Martin. Het ja. mm, mm, Niet nee. helemaal. Nee. Maar je komt wel in de, komt wel in de buurt, Martin, sowieso. Bon. Misschien ben je wel aan het luisteren op dit moment naar. Hi, this is Kurt Cobain. And if I would have been alive today, I would definitely listen to digital radio. Like, why would we even put in all the work if you don't listen to it in the best quality possible? I mean, it's 2023, so yeah, switch to DAB+. Legenden als Kurt Cobain zouden vandaag sowieso kiezen voor digitale radio. Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer.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 De laatste schooldag van de weerman Frank de Bozer. Het is nu echt wel heel dichtbij. Dat wil je meemaken. Het gebeurt allemaal vanaf half acht. Elke dag, elk voor twee, VRT Radio 2. Zeven uur, VRT Nieuws met Charlotte Crowe. Goedemorgen. De ombudsman voor verzekeringen heeft een recordaantal klachten gekregen. De vaak bekroonde filmmaker Raoul Servais is overleden. En in het voetbal duwt AA Gent Club Brugge voorlopig uit Playoff 1. De ombudsman voor verzekeringen heeft het afgelopen jaar bijna 8000 vragen en klachten binnengekregen. En dat is een record. Er komen al maar meer vragen over brandverzekeringen. Mensen vinden bijvoorbeeld dat het te lang duurt vooraleer ze weten waar ze aan toe zijn of ze zijn boos omdat hun verzekeraar weigert te betalen. De verzekeringspolissen kunnen ook een stuk duidelijker, vindt ombudsman Laurent de Barcy. De wording van brandverzekering is uiteraard soms iets te ingewikkeld. En de uitzonderingen zijn ook niet verstaanbaar voor de er zijn verschillende definities van wat een huis is, van een dak, wat is een riool. Dus verzekeraars hebben daar nog altijd een heel diverse aanpak. En daar pleiten we toch voor dat er meer klaarheid geschreven wordt voor die wording. De inspecteur beantwoordt deze week al je vragen over verzekeringen hier op Radio 2 en ook op vrtnieuws.be Steps en scooters zijn voor blinde en slechtziende de belangrijkste obstakels op het voetpad. Dat blijkt uit onderzoek van de Braille Liga. Steps zijn de laatste jaren populairder geworden vooral in de steden, maar wie ze gebruikt brengt er vaak blinde en slechtziende mee in gevaar, zegt Charlotte Santens van de Braille Liga. Wij vragen vooral aan het grote publiek van denk eens na als je jouw step parkeert, dat je die niet gewoon in het midden van de weg of voor een inkomportiek laat rondslingelen. Denk een beetje na en zet ze ergens mooi tegen de kant. En dan helpt iedereen elkaar al een heel eind op weg. Naast steps en scooters zijn er nog andere problemen voor blinden en slechtzienden op de weg. Zoals de slechte staat van de weg, maar ook reclameborden, vuilniszakken en zwerfvuil.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 De overname betekent nu de redding voor Credit Suisse. Hoofdeconoom bij ING, Peter van den Houten, denkt dat het gevaar voor problemen bij andere banken nu toch een stuk kleiner is. Het is natuurlijk zo dat Credit Suisse een systeembank is of was, uh, met, met tentakels wereldwijd, en dat je in de voorbije dagen gezien had dat er toch een soort van run om de bank was. Hè. Dus dat heel veel uh, spaarders en beleggers hun geld wegtrokken bij Credit Suisse, wat mogelijk een besmetting had kunnen veroorzaken voor andere uh, banken.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 In Leffingen in West-Vlaanderen is filmmaker en animator Raoul Servet overleden. Hij werd 94 jaar. Een portret door Christine Bonheuren. Er zit een surrealistisch kantje aan alle animatiefilms van Raoul Servet. Wel, het is uh, het irreeële, het dromerig, het eigenaardige, het fantastische, het mysterieuze vooral. De mens op zoek naar vrijheid in een verdrukkend systeem, dat was vaak zijn thema. Zoals in de langspeelfilm Taxandria, waar hij meer dan tien jaar aan werkte voor Harpia kreeg Servais in 1979 de Gouden Palm in Cannes en er waren nog tientallen andere internationale prijzen voor deze pionier van de animatiefilm lang voor de digitalisering bedacht hij al een eigen techniek de bijzonderste is de servigrafie waarbij men dus levende acteurs kan onderbrengen in een geschilderd of een getekend decor aan het kask in Gent richtte Raoul Servij de eerste animatiefilmopleiding van Europa op. En in het voetbal heeft AA Gent met 3-0 van Eupen gewonnen. Gent springt daardoor over Club Brugge naar de vierde plaats in het klassement. Gent-speler Mathis Samois is tevreden. Ik denk dat we wel het grootste deel van de wedstrijd domineerden. Ik denk dat we op sleutelmomenten dan gescoord hebben, juist voor de rust. En ik denk dat we toen dat 2-3-0 wordt, dat we het rustig het speelden, Met op Play of 1. En het is mooi dat we er nu in staan. En nu moeten we dat proberen vasthouden. Eerder op de avond versloeg Union KV Mechelen met 2-1. Union blijft tweede, maar komt nu tot op drie punten van leider Genk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, het nieuwe zwembad in Brakel opent vandaag voor het grote publiek. Opvallend zonder glijbanen. En dat is een bewuste keuze. En Gent trekt al maar meer Chinezen aan om in de stad te studeren, onderzoek te doen of te werken. Het weer wordt zacht vandaag in Oost-Vlaanderen. Vanmorgen zo'n 6-7 graden. Later op de dag maxima 12. Veel bewolkt. Kans op een lichte bij. En rond half elf deze avond begint ook de astronomische lente. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uurtje. En ook al te vinden in de app van VRT Nieuws. Ja, we waren haar even kwijt, maar we hebben ze teruggevonden. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen en mijn excuses. Nee, geen probleem. Wat is er gebeurd? <laughs> Ik heb ietsje langer geslapen dan dat mocht. Dus hey. langer. <laughs> Zoals we ze zeggen, Yolo, geen probleem. Ja. Ja. Kan gebeuren. Hè. Wat is dat is ja, dat. Dat overkomt de beste. <laughs> voilà, de beste. Was het was een goed feestje. <laughs> Um, zaterdag was het een goed feestje, oh. zondag was het een lekker restaurantje. Het is zaterdag al begonnen, maar los ervan. Even kijken naar de problemen, Mona, vertel eens. Op de E40 van Gent naar de kust moet je goed uitkijken bij Drongen. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook en dan langzaam rijden richting Antwerpen. Dat begint nu vanaf Haastonk en is al bezig vanaf Massenhoven met een half uur bij. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het een kwartier trager van Deurne tot de Kennedy-tunnel. De file is richting Brussel, ook een kwartier vanaf Aalst vanaf het parkeerterrein in Peutie... ...en van Tieltwingen tot Holsbeek... ...en dan hebben we een ongeval op de E429... ...van Brussel naar Doornik in Halle... ...en daar is nu één rij dicht. Als je voor de radio werkt... ...heb je toch altijd zo'n voorbeeldfunctie? Dat is vreselijk, hè? je? Oh, haat het. We zijn toch allemaal maar mensen? Ja, dat blijkt alweer. Met fout, hè? Dat is okay. Ja, fout Dus nu echt geen fout. Maar ah, dat maakt ons menselijk. Het heeft gewoon een extra dutje gedaan vanmorgen. Dat ja. kan. Ja, Mona is wel uitgeslapen. Dat wel. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Goeiemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. De dag dat je hoort op Radio 2 dat Frank de Bozer zijn laatste dag doet vandaag. Ja, ik, ik vind het wel echt... Ja, Trissy, ik vind hem een heel lieve man. Er is heel veel over te doen en dan morgen gaat hij de pot maar maar. niet meer zijn op onze schermen. Gek, Ik vind het een beetje gek. Ja. Vanavond is dus dat laatste weerbericht van Frank na het journaal van 7 uur bij ons op 1. En dan is er een uniek portret. Zeker kijken. Ik kan wel zeggen dat het droog blijft vandaag. Jij bent zo precies aan het solliciteren om de nieuwe weerman te worden. Ik vind dat je veel over het weer praat. Ja, ik vind dat goed. Vind je ja. dat belangrijk? Ja, Heel belangrijk. We hebben al een nieuwe weervrouw. Hè? En mijn hart klopt. Enorm voor jou, lieve luisteraar. Maar ook speciaal voor West-Vlaanderen deze week. En West-Vlaanderen, dat is dialect. Veel dialecten. En als je niet van West-Vlaanderen bent, wat was dat dialectwoord? Heldig. Heldig. Is het heldig? Heldig. Heldig. heldig. heldig. Hilde Den uit Halle. Wat denk jij dat uh, heldig is? Oh, ik denk uh, juli. Juli. Het woord juli. Geldig. Ja. Nee, nee. Er zijn uh, nee. nog een paar binnengekomen. Christophe van de Wielen denkt heldhaftig. Kan ja. wel, hè. Heldig, heldhaftig. En Segers uit Brakel, die zegt geldig is duur. Ik had even vragen. Ja, was prijzig. Geldig. Nee, kan me niet juist, hè. Edwin uit dag Edwin Billet. Goedemorgen. Ja, spreek jij het eens uit? En geldig? Geldig. Dus nog, nog, ja, helder. Klinkt nog helemaal anders. Dus, uh, ja. ja, nee, dus een uh, heldige persoon. Een he. heldige persoon. En, en wat is die persoon dan? Een uh, volslank. volslanke persoon, Heldig. We gaan het even vragen aan Veronique de Thier, dat is onze dialectologe die alle dialecten kent. Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, klopt het antwoord van Edwin? Uh, het klopt zeker. Hè. Dus, uh, het betekent meestal uh, stevig gebouwd. Hè. Dus, maar als je het in het. Als je het zou vernederlandsen, dan moet je eigenlijk gildig uh, schrijven. Dus uh, je weet, de West-Vlamingen kunnen de G en de H niet onderscheiden. Dus oh. het woord is eigenlijk echt met een G, maar uitgesproken met een H. En uh, de I in het West-Vlaams neigt altijd ietsje meer naar de E. Vandaar dat we dus heldig... Als dialectwoord hebben. Jijf. Of zoals die mevrouw terecht zei, het kan ook heilig uitgesproken worden. Dus heildig. iets meer met een ei. Ja, ja, ja. De betekenis is, dus, zoals ik zei, flink, fors, stevig gebouwd. Mm -hmm. De herkomst is niet zo duidelijk. We kennen het woord ook in het Zweeds, het Noorse, het Deens. Bijvoorbeeld in het Oud-Noord zou het betekenen deugdelijk, groot, kloek, stevig. Ja. In het Deens betekent het flink, bekwaam. En in het Noord heerlijk en prachtig. Daar zeggen ze ook gewoon heilig. Uh, ja, dit woord is dus uh, duidelijk ook bekend in het Noorden. Want, uh, wow. Men kent het ook in het Schots, daar uh, bestaat het ook. Men denkt dat het ver verwant is met het werkwoord gelden mm -hmm. uh, en met een zelfstandig naamwoord gilde, maar dat is niet zeker. Dat zelfstandig naamwoord dat kon vroeger niet alleen een soort broederschap betekenen, maar het kon ook drinkenbroer betekenen of een soort man van de wereld, zo'n vetachtig uh, iemand. Okay. Maar ook, en daar zijn we alweer, een vrouw van lichte zeden of gewoon wow. een gezel waarmee je op stap, op stap ging. Maar dat zelfstandig naamwoord, dat is niet meer bekend in, uh, in onze dialecten. Ja. Uh, voor zover ik weet, tenzij dat een of andere West-Vlaming nu uh, zegt van ja, ja bij ons gebruiken we dat. Dat zal sowieso gebeuren. Dat kan een naamwoord, gildig, heldig. heldig. Ja is dus wel nog bekend en je kan het in allerlei situaties uh, uh, gebruiken. Bijvoorbeeld een, daar juist, uh, een, geld, een geldig vrouwmens, een geldige zeune of je ook een geldige achteruit van iemand met een stevig achterwerk, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, maar is het allemaal in die context? Want ik krijg in de app ja. ook heel veel berichten binnen dat gewoon ook veel of enorm is in Geen, die andere contexten. Dat klopt. Dus ik ging zeggen, het wordt ook gebruikt als bijwoord. Uh -huh. En dan betekent het hevig, stevig, flink. En bijvoorbeeld, je, je kunt geldig eten, dus dan kan je stevig eten. Ah, ja. Of het is geldig aan het sneeuwen of aan het dus dan heeft het veel gesneeuwd. Ja. Uh, van een kind kan je bijvoorbeeld zeggen: nou, het begint al helder te, te babbelen. Hè. Je kunt ook heldig vloeken. Ik kan het echt gewoon voor alles gebruiken. Dat is wel handig. goed woord. Ik vond het ook een geweldig heldige uitleg, Veronique de Dankjewel. Dank je wel. Ja, het is duidelijk. Gebruik het gewoon voor alles. Het wordt sowieso een heldige maandag. We were good. Built a home and watched it burn mm, Miley Cyrus. Dat is een beetje de Mathieu van der Poel van de muziek eigenlijk. Hè? Die Mathieu was top. Onwaarschijnlijk. Als je het gemist hebt, uh, kleine spoiler ook wel. Die heeft uh, Milan Sanremo gewonnen zaterdag. Wat een baas. Jij bent wel van de spoilers vandaag hoor. Sorry, maar ja, dat is al van zaterdag. Ik denk dat iedereen het wel weet. Maar nu, nu vrijdag kan je hem ook zien op de E3 Saxo Classic in Harelbeken. Ook koers. Al en Daan zitten er live. En kan deze week elke dag bij hen een e-bike winnen. Handig. Geen tegenwind. Geen zweet en toch buiten. Beste uitvinding ooit. Echt hè? Ja, Geen oh, fiets ik meer. <laughs> ja, nee hè? Jawel. Ah ja, toch ja, okay, eigenlijk? Eh? Nee, nee. Ik was daar een beetje ja, lui voor, maar ja, dat gaat veel beter. Heb jij geen e-bike? Maar ja, elke dag gebruik je die om de zoon van school te ah, ja, ja, ik ook. Ik de kinderen mee halen. Heerlijk. Kijk, een e-bike winnen. Goed naar Annendaan luisteren. Maar de wedstrijd der wedstrijden heet Punto Punto. Zometeen een F die je kan eten. Een F die je kan eten, Charlotte. Vrijdag. <lacht> Zo gezond. Bijna, bijna. Nu is het nog rustig. Maar vrijdag is hij er weer. De E3 Saxo Classic. Rijdt Wout van Aert, iedereen weer op een hoopje... en gaat hij voor een tweede overwinning op rij. Annendaan volgen de wedstrijd de hele dag...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 Sterkwerk. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta vinden. Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. Spelen vanmorgen met Martin Govaarts uit Laakdal. Goedemorgen, Martin. Peter en Kim. Dag, ja. Martin. Goedemorgen. Jij bent leerkracht in het tweede leerjaar? Inderdaad, klopt. Oh, mijn zoontje zit in het tweede ja. leerjaar. Dat is een toffe leeftijd, hè? heel ja, leuk, heel de leuk. We kunnen nog niet alle en, ja, en uh, ja, klopt. De maaltafels. Oh, dat zijn ja. heel veel maaltafels, klopt. Je hebt zelf ook een zoontje, maar daar ging het wat minder mee dit weekend. Die was een beetje ziek, ja, maar dat is terug beter nu, ja. Gelukkig wel. Is hij dat genezen? Ja. Ah, dat is ja, goed. Ja, is genezen. Zijn Martin. Dat betekent dus dat uh, heel die klas zit te luisteren natuurlijk naar punto punto. Uh, de juffrouw gaat het zeer goed moeten doen. De druk ligt. Hoog. Kom op, juf Martin. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul gewoon aan. En als je drie juiste antwoorden geeft, wil je een exclusieve GoeiemorgenMorgenMok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes, juf Martin. We beginnen vanmorgen met de F van frietjes. Maar het zijn geen frietjes. Welke F is vegetarisch okay. en maken ze van kikkererwten? Uh, pas. Welke G is nu bezig op Radio 2? Goedemorgen, morgen. Welke H is een vechtersbaas die nog hard supportert voor zijn voetbalploeg? Hoelien. Welke I heeft bijen en maakt honing? Inkest, ja. Wow, ja, ja spannend hoor. Oh De F, ja, gewoon een beetje moeilijk. Vegetarisch en ze maken dat van kikkererwten. Dat is falafel. Van die, uh, van die balletjes, droge balletjes. Dat... Ja. Welke G is nu bezig op Radio 2? Dat is inderdaad. Goedemorgen, morgen. Een vechtersbaas die nog hard supporters voor zijn voetbalploeg ook is, een hooligan. En dan de idee bijen en maakt honing. Ponta Een kim. Een kimmer. Een imker, tenminste. Een Kimker. Ja. Dat kunnen natuurlijk. Ziezo, goed gespeeld. Heel veel plezier ermee. En de eer is gered, juf Martin. Dankjewel. Ponta Speel morgen zelf mee. En win jouw goeiemorgen Morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 Williams, zet hem nu even op de, de app van Radio 2 op kijken. VRT Max kan ook natuurlijk ook bij ons op één. Er is iets te zien, echt waar? Willems. Kies Willems, leef slim. Want weerman Brand is lekker laag bij ons. Kan geen toeval zijn. Goedemorgen weerman Brand. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, maar wat heb jij meegebracht? Een baard, een snor? Een baard en een snor. Klopt ja. Dezelfde baard en die snor die ik al jaren draag. Ja, heb ik. Dat ziet er goed uit. We gaan er zo meteen iets mee doen, maar okay. eerst even dat weer. Hè. Dit weekend was goed ideaal om de Goedemorgenmorgenvlag te zien in West-Vlaanderen. Als je ze gezien hebt, deel ze nog even in de app van Radio 2 met een foto. Blijft dat zo? Uh, voilà. voor vandaag valt het een beetje tegen. Hè. Het is nog wel altijd vrij zacht. 10, 11 graden, dat zijn ongeveer de normale temperaturen voor deze tijd van het jaar mm -hmm. Matige wind uit het uh, zuiden Maar ja, echt lentekriebels ga je vandaag niet echt krijgen hè. Vandaag is trouwens de eerste dag van de lente Die start niet op 21 maart, maar op 20 maart, dus vandaag um, Maar ja, veel wolken vandaag hè. De zon die gaan we nauwelijks zien Hier en daar kan er ook wat motregen vallen Maar op de meeste plaatsen zou het toch wel droog moeten blijven Dus ja, een beetje grijze dag vandaag Vanavond en vannacht dan uh, nog altijd veel wolken ...en dan tegen morgenochtend verwachten we regen. Minima voor vannacht rond 9 graden, dus het blijft zacht. En dan morgen, ja, eerst die natte start dus met die regen. Die moet van west naar oost. Ja. Daarna komen de opklaringen, maar er kan ook nog lokaal een enkele bui vallen. Ietsje zachter morgen, we gaan naar 13 of 14 graden, maar het gaat ook wat harder waaien. Okay. Ja, matige wind morgen uit het westen. Woensdag dan, misschien de minste dag van de week. Veel wind dan, veel regen ook. Vanaf donderdag ah. gaan we terug af en toe de zon te zien dat staat in Ja, maak, donderdag ja. voor middag staat weer in kort gemaakt. Wacht, wacht, wacht, wacht. We krijgen oh. af en toe oh. de zon te zien, maar het wordt echt wel een wisselvallige dag. Met huh. uh, felle buien ook en met uh, veel wind. Dus oh. aangenaam wordt het niet. En dat blijft ook zo nog op uh, vrijdag en op zaterdag. Brof, maar jongens, mijn jongens, ja. jongens, uh, We gaan het over iets anders hebben natuurlijk. Maar dus, die baard, die snor. Bram, wat is daar nu mee? Ja, wel, het is een bijzondere dag vandaag. Hè. Vandaag is de laatste werkdag van, uh, van onze dierbare collega Frank. En uh, ik had een ideetje. Ik dacht van, uh, de meeste mensen die kennen Weerman Frank als de Weerman met de snor. Ja. Ik denk dat hij al bijna tien jaar geen snor meer heeft. Maar uh, tot... Sinds 1999 ja, heeft... niet meer. Als jaar niet meer, ja. Heel lang. Maar toch, ik zou graag als eer betonen aan hem zou ik toch graag een maand lang enkel en alleen mijn snor laten staan. Zodat mensen, als ze mij dan zien op televisie, toch nog denken aan Frank. Oh, de eerste dat is schoon. Oh, oh, ja. ja. Maar dus die baard die gaat eraf zo meteen. Ja, die baard gaat eraf. We hebben daarvoor een, een barbier. Die barbier heet echt waar, heet gewoon snor. Je gaat straks jouw baard eraf doen, dat je alleen nog de snor over hebt. Ja, top. Ja, Kruis, ik kon daarnet nog een beeldje van Frank de Boze. Ik weet niet of we nog even kunnen krijgen hoe hij eruit zag met een snor ja het is, oh man die foto. Ik heb zo 1985 vibes ja, ja effectief zo hij is begonnen in 1987. hè dus een soort van ja, een, 27... ja. een gezochte ja, een gezochte misdadiger ook wel een beetje <laughs> ja, ja. dat gevoel ja maar Frank de Bozer, een misdadiger kom kom jongens nee we gaan hem zo meteen ook feestelijk uitwuiven. Maar we gaan het nu al een beetje vieren zien Absoluut. met Jan de Wilde ja omdat de Lente blijven dan toch vandaag weer begint goedemorgen het is twee voor alvast Goedemorgen. de fallus in Pudikus, die staat al in bloei. Dat is altijd zo natuurlijk. Hè. Zeg, goedemorgen. Het wordt echt een... Ja. Uw Die oh. maakt mij keinduizend. Ja, zeker. Eerst maar even het nieuws hoor. Het is exact half acht... Goedemorgen. De Ombudsman voor Verzekeringen heeft het afgelopen jaar bijna 8000 vragen en klachten binnengekregen. En dat is een record. Er waren veel vragen over brandverzekeringen. Het duurt vaak lang, vooraleer er informatie komt of verzekeraars betalen niet. En vanavond brengt Frank de Bozeren ons dus zijn laatste weerbericht. Na 36 jaar en meer dan 100.000 weerberichten voor radio en televisie. Na het journaal van 7 uur brengt hij zijn allerlaatste weerbericht. En daarom gaat Weerman Bramzo meteen zijn snor laten staan en zijn baard afdoen, komt een hele mooie binnen van Beatrice van Slambroek. De Weerman is ook mooi met snor. Maar oh, vijf. Oh, Ze zitten klaar, de fans. <laughs> zitten klaar. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Op vier jaar tijd is het aantal Chinese inwoners in Gent met een derde gestegen. Er zijn nu ruim duizend Chinezen geregistreerd. Meer dan 800 daarvan zijn studenten. Het is intussen de grootste groep buitenlandse studenten in Gent, vertelt Inge Mangelschots van de Universiteit ...diversiteit.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 In mensen tijdelijk een step- of plooifiets kunnen opbergen. Het project wordt eerst uitgetest aan het nieuwe stadskantoor aan Gent-Zuid, omdat daar steps en plooifietsen vaak in het rondslingeren. Er is een fietsenparking in de buurt met voldoende ruimte, maar stepgebruikers gebruiken die niet. Toen de parking werd gebouwd jaren geleden was er van plooifietsen nog geen sprake. De stad wil nu orde scheppen door de lokkers te plaatsen, er verdwijnen daarvoor geen fietsenstalplaatsen. Bij een verkeersongeval in Exaarde bij Lokeren is gisteravond de hoogbejaarde bestuurder van een wagen licht gewond geraakt. De man van 92 verloor de controle over het stuur, botste eerst tegen een geparkeerd voertuig en ging daarna over de kop. De auto is op het midden van de weg op zijn dak beland. Bezoekers van een café in de buurt konden de man uit de wagen bevrijden. Vandaag opent het nieuwe zwembad van Brakel voor het grote publiek in sportcentrum De Rijt. Er is een 25 meter bad met vier banen en een Kinderbad. En opvallend, Brakel heeft er bewust voor gekozen om geen glijbanen te plaatsen, zegt burgemeester Stefan de Vleeschouwer. Extra glijbanen die zorgen ervoor dat er extra bewaking moet zijn. En dat uh, loopt natuurlijk weer in de duizenden euro's op jaarbasis. Onze grote troeven zijn dat ons zwembad uh, super toegankelijk is voor mensen met beperkingen. Van als je aankomt met je voertuig tot aan het zwembad kan rijden. Hier zijn geen hindernissen. En we hebben ook twee liften, zowel in het kleine badje als in het grote bad. Nieuwe zwembad in Brakel kost 9,5 miljoen euro. En ultraloper Karel Sabbe heeft zijn fans getrakteerd in een café in Kluisbergen. Vorige week liep hij de Barclay Martins in Amerika uit, de meest uitdagende ultraloop ter wereld. En daarvoor trainde hij blijkbaar in Quaremond, vlakbij het café van Joël. Ik ga een applaus vragen voor hem. Hè. Wat hij gedaan heeft, is ketterend. Komt hij veel bij jou? Regelmatig. Koffietje drinken, als hij gaat trainen. Kluisbos, hè. Misschien dat het zeer goed is voor hem om hier te trainen. En soms gaat hij gaan wandelen met zijn zoontje. Hij komt dan ook naar hier. Het wordt een bewolkte, maar zachte dag in Oost-Vlaanderen vandaag. Eerst nog een 7 graden, nadien maximaal een 12 graden overdag. Lokaal kan ook een lichte bui vallen, gespreid over de dag. Het is mooi om te zien intussen dat... Leerman Brand wordt klaargezet. Zometeen wordt zijn baard afge, ja, afgeschoren, zeg maar. Bijgewerkt. Ja, afgebarbeerd. Afgebarbierd is het eigenlijk eigenlijk. Ja, ik zoek even het woord. Mona, de problemen op de weg vanmorgen. Vertel eens. Richting Antwerpen schuif je nu een kwartier aan... vanaf Haasdonk en een half uur vanaf Massenhoven. Op de antwerp naar Gent verlies je 20 minuten... tussen Deurne en de Kennedy-tunnel goed uitkijken in Borgerhout... want daar zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Richting Brussel aanschijven op de gebruikelijke plekken... tot een kwartier. Dat is dus vanaf Aflichem, vanaf Semst, van Tieltwingen tot Holsbeek... ook vanaf het parkeerterrein in Everberg en vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je ook een kwartier... tussen Grootbijgaarde en Grimbergen. Op de buitenring langs in Waterloo. Een ongeval op de E429 van Brussel naar Doornik in Halle. Daar is nu één rijstrook dicht en sta je ook een kwartier in de file. En op de E40 richting Gent gaat het tien minuten langzamer... tussen Erpenmeren en Wetteren. Verderop richting de kust moet je ook bij drongen opletten... voor een defecte vrachtwagen op de rijstrook. Ondertussen bij vak... Uh, mevrouw, kan ik u helpen? Nee, nee, nee, kijk alleen maar naar die prachtige handdoekradiator. Dat doet u wel al sinds vanochtend, mevrouw. Ja, ja, dat klopt.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 Thies Willems, Leefslim. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. Radio 2 De Kesba van de Clash. Goedemorgen morgen. Ja, het een is een, ja, een beetje een droevige ochtend. Op een gekke manier. Waarom? Een klein beetje toch wel. Ja, van de bozere. Ja, oké, okay, maar we gaan daar toch iets positiefs van maken. Die mens gaat ook heel veel leuke dingen kunnen doen, toch? Als het kan, kijk zeker even mee. VRT Max, app van Radio 2, bij ons op 1, televisie. Want er komt iets bijzonders nu. Zet het me ook even heel luid, want we gaan terug naar donderdagavond... 12 maart 1987. Toen keken we nog naar de BRT, naar BRT 1. En toen was hij daar. Dat mooie weer loopt op zijn laatste benen. Het hoge drukgebied met centrum boven Scandinavië... begint langzaam te verzwakken. Dat kan u merken aan de barometer, de luchtdruk daalt. Dat betekent onvermijdelijk het einde van het mooie weer. Oh, nog niks veranderd. Jawel. Goedemorgen Frank de Bozere, dames en heren. goedemorgen. Ja. goedemorgen. Dag Kim, dag Peter. Goedemorgen. Hey, hey. Ah, hoeveel keer heb je dit intussen gezien en gehoord? Dat ja, ja, ja, ja. Nu is het het warmfront van west naar oost. Met een uitgestrekte depressie over de noordelijke Atlantische Oceaan. Ja. Wat doet dat met jou om het nog eens te horen? Oh ja, goh, ja, oh ja, we hebben gelukkig een hele weg afgelegd. Hè. Dus ja, we zijn van, van dat heel statisch en dat heel plechtige... ...zijn we toch naar iets meer normale mensen geëvolueerd. Weliswaar met een hoek af natuurlijk, maar daar ben ik wel blij voor. Dat we die een hoek af, dat we dat altijd op mogen houden. Het was een hele weg en vandaag is het de laatste dag van die weg. Hoe heb jij geslapen vannacht? Oh, ja, maar de laatste nachten zijn, zijn nogal lastig, want ja, het is zo echt crescendo, het is altijd in stijgende lijn gegaan de laatste dagen. Dus sinds dinsdag ja, het nieuws dan, dan echt bekend raakte. Dus ja, het is nogal een rollercoaster geweest en dat gaat nu echt vandaag misschien wel richting 200 kilometer per uur. En dan dinsdag is dat, dan is dat, ja. euh, dan valt dat stil. Het is vandaag 20 maart, de dag dat Frank de Bozer zijn laatste weerbericht doet op VRT. Luisteraars, gaan je zo hard missen. Je hebt sowieso al veel complimenten gekregen. Wat was nu het mooiste, Frank? Oh, van, van, van iedereen. Allee, ja, ik bedoel, het is, het, ja Het is on, ontzettend fijn om, om, om te zien ja, dat je geapprecieerd wordt. en ja, Het mooiste is misschien als er mensen zeggen... Van, kijk, voilà, jij was mijn inspiratie om verder te gaan in wetenschap, in techniek. Want daarvan hebben we, ja, kunnen we echt nog wel wat extra mensen gebruiken. Ja. Dat, dat doet veel plezier natuurlijk. Jouw berichten voor Frank blijf ze zeker delen. De hashtag is hashtag dankweerman Frank. Je hebt bevestigd Frank, je gaat niet naar de concurrentie... ...maar ze hebben wel al Maild. Ik vroeg me af, wie heeft eraan gemaild? <laughs> was, was, dus, allez, ik heb het moeten opzoeken, maar ja, dat bleek toch wel de een of andere belangrijke persoon te zijn. Maar, oh, ja, nee, ik, hou, ik hou dat liever geheim, want ik wil die persoon ook niet in discrediet maar brengen. Allee, maar, maar, uh... maar van welk bedrijf was het? Was het van VTM, was het van DPG, was het van SBS, was het van de, de Deutsche Welle? Weet ik veel. Die best... Weet je, dat, helemaal, nee, niet helemaal in het begin, maar zelfs vanuit Nederland waren er dan vragen gekomen en die waren dan heel boos omdat ik zei nee, dus zelfs, zelfs dat is gebeurd. Wat? Maar nee, nee, nee. Maar, Nederland, ja, vertel. Ja. Ja, wel, ja, er zijn een aantal internationale weerconsortia en ja, die, die, ja, die, die vroegen of ik bij hen wou komen. Maar nee ik, heb, nee, ik heb nee gezegd. Ik ben hondstrouw geweest aan... Ja. ja, iedereen wil Frank de Bozer. Frank, maar welk weer zou je nu graag hebben voor je laatste uitzending straks? Wel, dat is heel eenvoudig, Kim. Dat is het juiste weer. Dus ik zou heel blij zijn als vandaag inderdaad het overwegend grijs is. Als de zon een paar pogingen doet. En dus uh, vanochtend was er hier en daar een heel mooie uh, ja, rode zonsopkomst. Mm -hmm. Maar dus ja, de wolken overheersen. En ja, misschien wordt er hier en daar een, een traantje weggeveegd en zo. Maar uh, het zou toch op de meeste plaatsen droog moeten blijven bij een graad of 11. Bij ons intussen ook uh, Weerman Bram, die, uh, die zit ah. ook. En met een topplan, hè. Ja, die had een heel goed idee van morgen. Uh, op dit moment zit hij in een stoel, een, een, een barbierstoel. Hij heeft een prachtige snor laten groeien. En zijn baard, wat gaan we daarmee doen? Die gaan we afscheren. Die gaan we afscheren, hè, ja. Kijk nu zeker even mee, want er is een echte barbier. Wij mogen snor zeggen. Hij heet eigenlijk uh, Onju Aydemir uit je Goedemorgen, snor. Goedemorgen. Die dus zelf geen snor heeft, dat is toch ongelooflijk. Ja, maar hij had een snor, heeft hij dan net verteld? Hij heeft ze net afgedaan, dus is ja, ja, ja. snor zonder Alla. snor? Maar ja. Dat is het nu gewoon wang, hè? Of nee. Uh, <laughs> Gewone Barbie. Gewone Barbie. Goed, snor. Uh, ja, wat ga je doen met hem? Uh, we gaan eerst uh, zijn snor een beetje bijwerken. Ja. Uh, een beetje opkeuzen. <laughs> uh... ja, no, no. Dat klinkt als ja. ik helemaal. Wilde, maar okay. uh, ja, een klein beetje over je lippen. Ja. En uh, ja, daarna de rest gaan uh, we gewoon afscheren. Het ja. uh, mooi glad, zo'n babyvelletje. Precies, oh. Beginnen maar aan. Ik heb al heel scherpe mensen gezien. Goed. Oei, oei, oei. Komt goed. Laat u gaan uh, snor, ik kan het volgen bij ons. Frank. Yes. Heb je al zo echt nagedacht over je laatste woorden straks? Uh, ja, inderdaad, ja, daar heb ik toch wel over nagedacht. Dat zal niks wereldschokkend zijn, maar uh, boah, ik denk wel dat de mensen blij zullen zijn. Uh, dat is de bedoeling. Weet je, Kim, er zijn heel veel normale mensen. Uh, ja, de, het is dikwijls zo, de, de, de extremen die in de media worden opgezocht... ...maar er zijn heel veel fijne, normale, uh, ja, ge gewone mensen. En, en ik denk als ik die in de bloemetjes kan zetten, ja, dan zal ik het zeker niet laten. We zijn benieuwd, maar hou het maar voor straks. Ja. Ja. Geen mopje doen, klein mopke. Mopke, allez toe, ja, Goh. Nee. nee ik, ik hoorde daarnet dat je zei snor en wang. En ik dacht meteen aan wang snee wang. En wang. <tijd> oh Frank, dit weekend zat je bij de Week Watjes op Radio 2. Er ja, er... mooi. De week wat je bent, die hebben haar een prachtige ode Prachtig, aan jou gebracht. Ja, dat was heel mooi. Zo indrukwekkend. Ja. Ik was daarvan gepakt. Het was een cover ja, van Ruimtevaarder van Comilfo. Ja. Dus we gaan die nog eens laten oh, horen. Oh graag, dank u. En laten zien bij onze op 1 of gewoon in de app van Radio 2. Frank, blijf er nog even bij. Ja, oké. Okay. Uh, want we hebben nog een paar dingen die belangrijk zijn. <laughs> Het was dus zaterdagochtend op Radio 2. Weerman Frank, jij ja, komt waarschijnlijk dinsdag niet naar het werk. En ook woensdag zal waarschijnlijk moeilijk zijn. En evenmin, de week die komt, ja zelfs de maand die volgt. Ja de kans dat jij nog ooit verschijnt is eigenlijk klein. En het is niet... Weerman Frank, omdat je zelf opstappen wou, Of het weer weer zorgde voor wat ergernis. Nee, jij moet nu op pensioen, Daar kan niemand iets aan doen, Weerman Frank. Ik voel dat ik, ik je stiekem. nu al stiekem mis. Zeg nu zelf. Weerman Frank, ach, wat moet ik zonder jou? Zonder lenterig of zonder ochtendgrijs. Met je charme, en kwinkslagen en je humor kwam je weg. Zo bracht je zelfs Mathilde van de wijs. En ik geef toe, Weerman Frank, je website is wat gedateerd. Maar wat de criticaster ook beweert. Van kom op tegen kanker, tot je podcast Planeet Frank, Weerman Frank. Je bent altijd bewust geëngageerd. Gaan je missen, weerman Frank en niet het minst op Radio2. Ik weet dat ik je nooit vergeten zal. En deel je passie met ons verder, misschien niet meer op TV over weer, planeten, sterren en het heelal. Zo, weerman Frank. Alles is zo wat voorspeld, je bent er straks niet meer, althans met weer. Oh, en wat die paar keren betreft, dat je voorspelling op niets trok, Weerman Frank. Niemand voelt voor jou enige wrok. Maar dat je het weet Het weerpraatje van Bram of Sabine Daar gaan wij het komend jaar Nog niet naar zien Moi. Ja jongens, het was van het weekend in de week Wat herbekijken en herbeleefd op radio2.be Oh, Weerman Frank Mooi Ja, word je dan emotioneel op zo'n moment Frank? Ja, we, ja, toen ze het aan het zingen waren, ja, dan wel, dat, dat deed toch wel iets. Maar uh, ja, ik, ik heb ook wel heel fijne collega's. Hè, dus Bram en, en vooral ja, Sabine, daar heb ik het langs mee samengewerkt. Heel, heel fijne collega's. En, en als nu Jacot er gaat bijkomen, dat gaat, terug en, uh, en, en, dat gaat een trio zijn waar we zeker nog van gaan horen. Maar, ja, oh, hij kan het ook niet laten. Zo. Ja, sorry. Ik zit jij gewoon een klein, klein vet ja, ja, ja, maar nee, maar ik moest het woord trio gebruiken. Dus uh, allee, ja, Ja, bond, ja sorry. Dat, de aard van het beestje, dat zit erin. Maar de mensen blijven, blijven mooie dingen sturen. Er waait een warme wind in onze app. Allemaal reacties over Frank. Lief Kuiper zegt. Goedemorgen, morgen Peter en Kim. En zeker Frank. Omdat ik van 62 ben, heb ik de eerste aflevering gezien. Ik ga het nooit vergeten. Het ga je goed. En Patricia Nelissen zegt. Vandaag op mijn verjaardag, de laatste dag van Frank. Dat zal ik altijd blijven onthouden. En Gustave van Dijk zegt. Dank je voor alles. Geniet van je verdere leven. En dag maar, steeg maar uit Tremelo, ja, die moet er zelfs van huilen. En zo blijft het zo maar blijft doorgaan. Ja, het is... zijn, uh, mensen zijn natuurlijk ook soms boos op Weermannen. Ben je ooit echt bedreigd, Weerman Frank? Ja, ja, ja dat, is, nee. dat is gebeurd. Maar blot, dat is zoveel negativiteit. En, en, ja, dus dat, dat breng ik liever niet uit. Want nee. allee, dat, ja, dat, dat voedt dan weer verdere dingen en zo. Maar ja, natuurlijk. Ja, wij hebben, en dat heb ik meteen tegen Jacot gezegd. Je moet een olifant te veel kweken. Want ja, er zijn ook soms... Heel soms zijn er minder leuke dingen. in. Ja, mensen ook in de wereld. Dat zijn mensen met verhaal naar rugzakjes. Die kunnen daar soms ook niet aan doen. Dus dat is niet erg. Hm. zeg vanavond ook een portret van een unieke weerman. Frank Weerman Frank en je zien aan het laatste weerbericht bij Ons op 1. Mensen willen jou van alles vertellen. Er zijn er ook een paar van onze luisteraars die het ook echt doen. Luister even mee nog. Frank, dat is het zonnetje in huis. Of dat hij slecht weergeeft of hoe weer, die lacht altijd. En dan zeg ik tegen Frank als ik hem op tv zie. Frank, je moet niet lachen, want je geeft slecht weer. Onze Frank die komt met alles weg. Hè. Want er ziet er een lieve uit ook. Dat Frank, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik vind dat, dat een lieve vent is precies. Zelfs als slecht weer is, kon je er goed weer van maken. Dus het is echt wel uh, heel jammer dat hij dat gaat stoppen. Gewoon. Ik denk dat ze zo nog uh, heel weinig uh, weermannen maken. Ze blijven zo lief, hè. ze blijven zo lief. Dat gaat nog even duren natuurlijk. Ja. Ze, intussen kun je zien bij onze op 1 en op de Radio 2-app dat Weerman Bram zijn baard eraf gaat. Hoe is de situatie op dit moment daar, Kim? Ja, ik ben even een kijkje komen nemen bij Snor en uh, Bram met Snor en zonder baard bijna. Bram, gaat het nog? Het gaat, er doet zelfs een klein beetje deugd. Ja, dat, is, dat is aangenaam warm, die scheerschuim. Dat is echt wel leuk om te, te voelen. Ja, ik heb dat nog nooit uh, ondergaan, dit, dus dat is wel leuk. Hè. Het is je eerste keer? Het is de allereerste keer en het is geleden van mijn tijd in het leger dat ik ben nog geschoren Maar het lijkt wel zo'n beetje of je op wellness bent. Uh, ja, en het ruikt ook eigenlijk. lekker zit erin. Ja, dat, is een, uh, dat is een speciale uh, scheerschuim dat ik uh, zelf van Turkije uh, al ja, heel lang, zeker 50 jaar, gebruik in iedereen diezelfde uh, merk. Uh, ja, we dus die, proberen dat zo veel moeilijk oldschool te houden Die baard, die komt nooit meer terug weer vooral nooit meer Zeg Frank, je beseft natuurlijk ook hoeveel macht Je al die jaren hebt gehad Mensen blijven thuis als je zei dat het, dat het veel ging sneeuwen mm -hmm. De kust, als je zei het is goed weer Dan stonden er lange files yes. Ja, besef je dat gevoel? Uh, wat, ja, dus ja, je voelt je echt wel verantwoordelijk. Hè. En als dan er is één enkele voorspelling was die de mist inging, ja, dan, ja, dan was terhuizen de bozer was er toch wel een grafstemming. Maar als dan bijvoorbeeld in de loop van de dag, als het dan zo keihard begon te regenen, en we hadden die regen voorspeld, ja, iedereen in een slechte bui, en hier, dan was er eentje die heel blij was van, yes, daar is, daar is de regen. Kijk. Dat is zo. Maar je ja, kon er natuurlijk nooit aan doen, hè. Well, nee, kijk, dus... Uh, um, ja, we zijn het Uithangbogel. Wij zijn de persoon die ja, de, de, de gegevens interpreteert en brengt naar het grote publiek. Maar we hebben dus een, een heel meteorologisch instituut. De collega's van het KNI mm -hmm. achter ons staan. En ja, die mensen daar in Ukkel ja, zijn echt van goudwaarde. Dus hé, uh, hey, mannen en vrouwen daar. Uh, ja, ik ga jullie echt missen. Maar, en uiteindelijk niet, want ze gaan me nog vaak zien daar, zeker weten. Uh -huh. Beste Frank, we hebben genoeg gepraat. Vanavond kijken zes miljoen Vlamingen naar jouw laatste weerbericht. <laughs> en nu krijg jij een van. Je laatste minuten zendtijd op Radio 2. Oh. Frank, vertel wat je nog wil vertellen aan al die luisteraars. Wel, dat is heel eenvoudig. Hè. Dank u wel aan, aan iedereen. Dank u wel aan VRT. Zowel de mensen voor als achter de schermen. Dus de Mink, de, de kapsters, het poetspersoneel, het keukenpersoneel, de, de, de technische mensen. Zonder hen zouden we het echt niet gaan, gedaan hebben. Bij uitbreiding, al de mensen van de zorg en onderwijs wil ik echt ook hartelijk danken. Ook voor mij hebben ze uiteindelijk heel veel gedaan. Het KMI, ik vernoemde ze al, maar ja, zonder hen ja, was, er, was er totaal niks geweest. En dan natuurlijk ja, ja, mijn collega Sabin Bram en uh, voor Jacot, uh, heel belangrijk ook, misschien de belangrijkste, nee niet misschien, zeker de belangrijkste van allemaal, mijn vrouw en mijn kinderen hè. dus, oeh. En dan ja, luisteraars en kijkers, merci dat jullie het zo lang bij mij hebben volgehouden. Er is een, uh, uh, een tijd van komen en gaan de tijd van gaan is gekomen dus, uh, bon, uh, we zullen wel zien wat we uitkomen, hè. maar uh, uh, dank u wel voor, voor alles wat ik heb mogen doen. Ik ga nu missen man. Ja, goch ja. Onwezenlijk. Onwezenlijk bijna zelfs. <laughs> Frank de Bozer, we houden okay. van je. Yo, dag lieve Veel plezier vanavond en veel plezier niet ervan, hè. Yo, merci ja. Ja, speciaal, hè? Amai. Altijd het weer even mee pakken ze. Crowded house, wedding with you. Het is vijf vracht, goedemorgen. En intussen gaat die bar eraf. Walking round the room singing stormy way. Mount Pleasant Street Well it's the same room But everything's different You can fight the sleep But not the dream Things I ain't cooking In my kitchen Strange affliction Wash your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 voor een wereld in verandering. Lening op afbetaling aangeboden door Alpha Credit, kredietgever voorgesteld door BNP Paribas Fortis, verbonden agent. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Let op, geld lenen kost ook geld. Beetje dolle vraag, maar slaap jij met je raam open of je raam dicht? Het is belangrijker dan je denkt. Goedemorgen, zeker op deze maandag. Elke dag, telk voor twee. WMT Radio 2. Het is 8 uur, VRT Nieuws.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 De ombudsman voor verzekeringen heeft het afgelopen jaar bijna 8000 vragen en ook klachten binnengekregen. En dat is een record. Er komen al maar meer vragen over brandverzekeringen. Mensen zijn bijvoorbeeld boos omdat hun verzekeraar weigert te betalen. Of ze vinden dat het te lang duurt voor ze uitbetaald worden wanneer ze schade hebben. Dat komt onder meer door een personeelstekort bij de verzekeraars, zegt ombudsman Laurent de Barcy. Dat er op dit ogenblik te weinig mensen zijn, dat er niet aangeworven te worden, maar dat het heel moeilijk is... om om jongere mensen te overtuigen binnen te stappen binnen de verzekeringssector. Dat heeft natuurlijk repercussies op de interne organisaties van de verzekeraars. En dat merken we ook in de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 Union versloeg KV Mechelen met 2-1. Union blijft tweede, maar komt nu tot op drie punten van leider Genk. En vanavond is het zover. Dan brengt Frank de Bozere ons zijn laatste weerbericht. Na 36 jaar en meer dan 100.000 weerberichten voor radio en televisie. Vaak met mooie woorden en weerspreuken. Ritsel en prikweer vandaag. vandaag. na nazomerke is een schoon nakomerke, zegt de weerspreuk. Na Sint Maarten krijgt de winter schone kaarten. Het was uh, kermis in de hel, zeg ze in de weerspreuken. 10.000 tinten grijs vandaag, maar niet meteen weer om opgewonden van te geraken. Na het journaal van 7 uur brengt hij zijn allerlaatste weerbericht. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Stad Gent gaat speciale lokkers plaatsen... waarin mensen tijdelijk een step-of-plooifiets kunnen opbergen. En vanaf vandaag kan je gaan zwemmen in het nieuwe zwembad van Brakel. Het wordt een zachte dag in Oost-Vlaanderen, overwegend bewolkt. Overdag stijgen de temperaturen richting 12 graden. Verspreide regenbuien zijn mogelijk bij een matige zuidwestenwind. Rond half elf deze avond begint ook de astronomische lente. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen... en in de app van VRT Nieuws. Intussen kun je genieten hoe je... Oh man, die is al klaar, zijn, zijn, zijn baard is eraf. Hij ziet er echt, uh, ja heel glad uit. Weerman Bram werd de scheerman Bram. Het is prachtig om te zien, zeg. Mona, goeiemorgen. Goeiemorgen. Kom maar op met de problemen. Twintig minuten aanschuiven naar Antwerpen vanaf Haastdonk en vanaf Aartselaar en wel meer dan een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring ring naar Gent verlies je nu een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en dat komt door een ongeval in Borgerhout, want daar zijn nu twee rijstroken dicht. De files naar Brussel tot een half uur vanaf Semst, verder twintig minuten van Tieltwingen tot Holsbeek, ook vanaf Bertum en vanaf Overijse. Op de binnen op de rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Grootbijgaarden en Grimbergen. Op de buitenring zijn dat 20 minuten van Waterloo tot Saventem. Een ongeval in Halle op de E429 naar Doornik. Daar is nu één rijstrook dicht. En dat zorgt wel voor heel wat hinder, want je staat daar 20 minuten in de file. En op de E40 naar Gent gaat het nu een kwartier langzamer tussen Erpenmeren en Wetteren. Verderop richting de kust nog wat uitkijken bij het drongen voor een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Nachtuursteen. Parket. In Permo. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Ik ben allemaal zot van, van de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Nee, zo, zo, nee, nee, nee. Tot lang geleden voor mij. Sorry daarvoor. 20 maart, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Frank de Bozer zijn laatste weerbericht doet op VRT. Ja, het is, het is echt aan het gebeuren. Hè. Kijk vanavond zeker naar dat laatste weerbericht van Frank Nationaal van 7 uur bij ons op 1. Uh, vandaag blijft het gewoon droog. Kijk even naar Weerman Bram. Ja, misschien een paar druppeltjes hier en daar. Uh, wat traantjes misschien ook ja, voor ja. Frank, Dat wel, maar uh, meestal droog. Ja. Die Bram is er nog altijd. Je moet echt zien, want zijn, ja, zijn, zijn baard is eraf. En nu heeft hij een snor, zoals Weerman Frank. In de jaren 90. Ja, ja het is echt copy-paste. Ik heb het zelfs nog niet kunnen zien, hè, tot nu toe. Ja, zeg, maar we krijgen van een luisteraar nog een suggestie. Gunther zegt, moet de barbier nu ook nog niet met een vlam in Bram zijn oren en neus schaten? <laughs> barbier snort. Uh, we gaan dat in de studio niet doen, denk ik. Is dat gevaarlijk? Wel, uh... oh, ja, gevaarlijk, ja... Maar is en dat lam? Dit... Dat kan ah, altijd gevaarlijk zijn. Toch maar... vinden als dat het nog proberen. Nou, het maar maar doen ze dat echt met de vlam in de neus? Ja, ja, ja. In, ja. in de neus niet. Zijn ik meestal zo hier op je, op je kaak. Op, zo. op je wang zo. Ja, en loopt dat dus soms hier? mis? Uh, goh, mislopen niet, maar dat kan wel een beetje soms rood staan even <lacht> voor een half uurtje. Ja, laat maar. Dat is hetzelfde als zo waxen. Dat ah, okay. we doen. Ja, dat is een beetje hetzelfde okay. uh, in de oren. Is dat ook? En dan Ruik je daar even zo branden haar? Beetje zoals uh, ja, verbrand haar van een vanaf en dat soort dingen. Dankjewel, Barbier Snor. Dankjewel Weerman Brand. Alles voor Frank. Ja, heel mooi. He. Hashtag dank, Frank. Nu, het is een bijzondere week. Het is week van de gezonde binnenlucht. Want je wil natuurlijk ook goede lucht, ook binnen. En daarom bij ons medewerker Stan van der Waren heeft een heel bijzonder gedacht. Mijn gedacht. Ja, Stan, jouw gedacht voor vanmorgen. Ik slaap altijd met mijn ramen open, zowel zomer als winter. Brrr. En of het nu min tien is, of aan het regenen is, of uh, lekker warm, altijd. Altijd. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik heb altijd gehoord dat dat uh, een soort, ja, zeg maar, extra lucht binnenbracht. En dat geeft mij een ander gevoel. Je neus gaat te gaan open. Je hebt zo'n morgens niet zat, dat beklemmend gevoel in je mond. Kent je zo Dat je zo een ja. vogeltje... Een doodvogeltje. Dood ja, voilà. Nee, dat heb ik nooit, nooit. Ik ruik altijd naar rozen. Ja, ja, dat is sowieso. Dus dat is, dat is gewoon, en dat geeft ook een minder beklemmend gevoel. Ik vind het verschrikkelijk als alle ramen toe zijn, ook de gordijnen toe. Ik heb eigenlijk ook mijn liefste gordijnen open. Heb, je, kan wakker worden met de... heb je nog ramen thuis? <laughs> ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, uiteraard. Maar Charlotte, doe jij dat ook zo? Dat nee, de... nee, in de zomer wel, maar in de winter niet. Nee. Doe nee. Nee. nooit. Al die, die vieze muggen die dan binnenkomen en zo. Dat is een heel maar eigenlijk is het wel gezonder. Hè? Ja, ik heb dezelfde. daar thuis altijd discussie over met mijn man. Die wil heel graag de raam open. En ik kan hem wel volgen. Maar ik heb dan last van het lawaai. Je hebt dan toch zo de, de hond van de buren of de haan of een auto of een vrachtwagen. En dan word ik veel te vroeg wakker. Ik vraag me ook af, wat als je in een regio woont waar bijvoorbeeld heel veel industrie is. Dan is het toch gewoon zeer ongezond om dat te gaan doen. Mm. Maar dat kan ik niet op antwoorden, hè, want ik woon ergens in een boerengat. Ja, je boerengat. in een boerengat, is waar, ja. Maar goed, deel jouw verhaal nu al even in de app van Radio 2. En luister zeker ook naar David bij Spits. Die gaat er ook nog over door. Dus hoe zit dat bij jou? Ramen open of ramen dicht ontslapen? Allee, maar altijd, hè, zomer en winter. Dat zou gezond zijn, maar ja. ik weet het ook niet. Het is een hete beer ook, in die stand. Ah. Dit zijn Suzanne en Freek. Goedemorgen. Ik had een droom. Ik had een droom. Dat ik wakker was jij was daar ook Maar ik weet niet of je mij ook zag Oh, kon je mijn gedachten horen? Heb ik je even aangeraakt? Oh, ben er bij maar geen controle Klopt ook. Je zal maar effectief op de, aanvlug, op de aanvliegroute wonen... van de luchthaven van Zaventem. Ah, ja? Mirjam van Tricht, die hebt dat nog, die woont in Kortenberg. Ja, om zes uur morgens zijn de eerste vluchten... en s'nachts nog een verdwaalde vlucht... We hebben het erover, er zijn mensen die elke keer met hun ramen open slapen. of uh, altijd hun ramen laten openstaan. En in een industriegebied, Paul zegt. er ja, adem je overdag toch ook. Lucht is meer dan fijn stof. Het is een mengsel van gassen. Levensnoodzakelijk. Ik denk dat het van afhangt. waar je woont, wat Mia Boek zegt. zomer en winter staat het raam van mijn slaapkamer open. En hé hey Peter, er zijn vliegramen. Ja, ook waar. Vliegramen, ik heb daar niks mee. Je vindt dat vuil waarschijnlijk. Ja, Ik vind dat, dat vuil, Er wel komt wel vuil. stof in, ja. dat, dat ruikt ook zo gek. Ja. Uh, ja, ja, typisch natuurlijk. Het is ook lelijk. Uh, ja. Er zijn ook mensen, en daar moet je gewoon aan denken, het hangt er vanaf waar je slaapt, die uh, uh, aan de straat kan slapen op het gelijkvloer, Ja, dan is dat misschien ook een beetje een onveilig gevoel dat mensen zo dat, ja. kunnen roepen. Hé, hey, slaapbel, door je <laughs> misschien ook niet. Stel je dat. voor, Lut Luiters, winter en zomer met de ramen open. Goedemorgen, dag, uh, Piet van Kwali uit Roeselaren. Goedemorgen. Bij jou is het nog heel, helemaal omgekeerd. Jij doet nooit ramen open. Uh, nee, we kunnen niet. Maar dat we op de gelijkstoer slapen. Ah. En, onze tuin, en onze tuin is rondom rond uh, open. Okay. Dus iedereen kan eigenlijk binnen, langs van achter, langs van voor, nee. op de zijkant. En, en de latstoor, ik heb dat geprobeerd, ik had dat gewoon oppassen van buiten uit. Dat is dus vervelend een zet. ja, zet. zegt, ja, ik uh, ja, kan een spreekje zetten, dat het toch een beetje lucht binnenkomt. Mm -hmm. Ja, het was niet bang dat er toch iemand in binnen zit. Nee. Ja, ja, ja. Dat gaat wel raar op die manier, ja. Dan, dat, dan, dat is het gaat lopen op de maar ja, dat is ook 100%. Ja, Piet, dat moet wel... wel ja, niet, iedereen, niet iedereen wil binnen bij jou, hè? Ja. <laughs> je <Ja>, hebt toch <laughs> ja, mensen ja, met niet slechte niet. bedoelingen. Ja, maar er zijn meer mensen ja, met goede dat bedoelingen dat dan met slechte bedoelingen. Het Denk dood. ik wel. Ja. Nee. Maar je moet het maar eerlijk ja, hebben. Dank je wel, Piet, voor je, op, op, voor je getuigenis. Ja. Fijne ochtend. Ja, voor ons, ja hier op, op kip natuurlijk. Suzette zegt het. Winter en zomer gaan op kip. Omdat je s'nachts moet verluchten. Dan zijn er iets minder uitlaatgassen. Ook goed gezien, zeg. Maar de meeste mensen zeggen wel... De binnenlucht is vaak ongezonder dan de buitenlucht. Dat je af en toe dus toch moet verluchten... Omdat het anders ongezond zou zijn. Maar alle zijn niet alleen in je slaapkamer. Nee. En waarom is het zo belangrijk? Wel, luister eens. Zo klinkt een woning vol schimmels, vocht en schadelijke stoffen. En zo klinkt een goed geventileerde woning. Gezonde binnenlucht is cruciaal. Hoe zorg je voor een goede luchtkwaliteit? En kan je ventileren zonder te veel warmte te verliezen? Luister deze namiddag naar Radio 2 Spits voor de beste ideeën en verzamel tips voor de online quiz. Ga naar Radio2.be en doe mee. Samen met het departement zorg. Ken je dat? Je ziet op het nieuws alweer beelden van onrechtvaardigheid in de wereld. Je begint innerlijk te koken en je wilt er nu iets aan veranderen. Maar dan beseft je.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 Get voor twee, Peter en Kim de Question why I'm smiling You buy a piece of paradise You buy a piece of me I'll get you everything you wanted I'll get you everything you need A loving wife beside me but she don't know about my girlfriend Or the man I met last night Do you believe in God? Cause that is the what I'm saying 20 over 8. We waren bezig over mensen die altijd de ramen openzetten om te slapen. S'nachts, overdag, winter, zomer. Het heeft allemaal te maken met gezonde binnenlucht. Vanavond bij Radio 2 Spits bij David is er ook een expert en die vertelt je over de verluchten in je huis. Belangrijk om je ramen elke dag een paar minuten open te zetten. Maar met die energieprijzen, dan denk je toch: van, laten we niet te lang doen zo. Ik kan een luchtverfrisser gebruiken, maar of dat goed is of niet, hoor je allemaal vanavond uh, in Radio 2 Spits. Het is met Niels, daar ja. is op vakantie. En dan heb je mensen die zeggen, ja, maar ja, mijn buurman heeft een houtkachel, ik kan mijn ramen niet openzetten, want die stookt heel het jaar door. Maar de meeste mensen hebben toch hun raam graag open. Martin Cornelisens uit Staabroek die zegt, altijd met het raam open, rolluiken omlaag en vliegen erin, niks mooier dan wakker worden met het geluid van de vogeltjes. Mm -hmm. En Guido Klaas uit Huis, Huis de Zolder die zegt, ik ben opgegroeid. Ik groeit bij een spoorweg en toch deed ik mijn raam altijd open. Dat geluid van de treinen wendt. Schijnt, hè? Uh, de mensen zijn niks meer gewoon. Je moet dat gewoon wennen, lawaai. Ja! Goedemorgen, dat Chris van de Velden uit uh, Zeelen. Ja, goedemorgen Peter uh, en Kim. Ramen open of ramen dicht? Uh, ramen open bij mij. Dag en nacht. En winter en zomer. Oh, dat is gezond. En deed je dat vroeger ook? Ik deed dat van af kindsafval. Hey, het is een, het is een, het is een gewond, gewond, zeggen. Ze. ja, het is een Want Nathalie van der Wegen uit Tine, die deed het vroeger niet Nathalie, goedemorgen Goedemorgen, uh, nee, vroeger deed ik het niet Maar ja, ik leerde mijn man kennen En dan moet ik het compromissen sluiten natuurlijk Tee. En in het begin dat het raam altijd toe ja. En dan, hij sliep met zijn raam open En, ik zei van, en hij zei, kom maar dan een keer proberen schat Ik zei, ja, maar, oh, dat is koud, dat is koud, dat is koud <laughs> En dan, uh, nu zat dat altijd open Dus wagenwijd open en ja, het is een zaligheid gewoon. Dan Wat vind je er zo de goed aan? De vers, de, de, de, de lucht, de vogeltjes worden fluiten, de koude, en dan kun je dicht bij elkaar kruipen en zo. Ik kan niet mijn voeten aan hem verwarmen en zo, dus, uh... Oh man, zeg maar, uh, Nathalie, als het stond, ja. als het sneeuwt, als het hagelt... Als het sneeuwt, had het ook gewoon wagenwijd open. En als het, als het um, regent, doen we het op kip. Dat wel, ja, anders zou het wel gek zijn ja, natuurlijk. Maar het is ja, ja, dan leg het ook binnen. Want ik las in je bericht, als je dan op hotel gaat en kan die ramen niet openen dan word je toch zot? Ja, ja. dan ben ik blij dat we, dat, dat we thuis komen en we het raam terug kunnen openslapen. Ja, want dat is, ik snap waarom ze de, die ramen bij hotels kun je maar een beetje open doen. Omdat er al veel ja, te veel ongelukken beetje. gebeuren. Ah, ja, ja, omdat daar mensen af en toe niet ja, ja, met sneeuw afdrukken brengen. Ja, ja. Maar het is, ja, het, het is altijd zo beklemmend, zo. dus mm -hmm. dat, dan snap ik het wel. Goed, vanavond bij Niels, bij Spits kun je alles erover leren. En nu, ramen open, benen uitzwaaien. Dit zijn John Travolta en Olivia Newton-John. Dankjewel, Nathalie. Ja, dat graag gedaan. Cheers. En Olivier, Newton-John Mieke erover, nog een goede tip Goedemorgen, morgen Radio 2 Hier staat elke morgen het grote schuifraam helemaal open En waait de natuur hier letterlijk en figuurlijk binnen Mijn buurman die heeft dus van die naalbomen Dus die, die naalden wij dan ook altijd binnen Dat heb je waarschijnlijk niet graag Nee, maar ik vergeef het hem. Moet je die... weer poetsen Want het voordeel is dat die bomen ervoor zorgen dat er schaduw is in de zomer. Dus dat is ook weer goed. Hè? Dat is ook weer goed. Bij ja. bepaalde ventilatiesystemen mag je je venster toch niet openzetten, omdat dat toch niet meer werkt. Of heb ik het mis, vraagt is dat Marijke zo? nog. Ja, we hebben thuis ook zo'n D-systeem, heet dat dan. En dan hebben ze ook gezegd van ja, uw ramen niet te veel openzetten. Omdat dat ding al van zichzelf uh, ventileert. Dat is vreemd. Kijk, al dat soort vragen hou ze vast. Ze worden allemaal beantwoord vanavond. Rond een uur of vier is dat bij Spits. In mei gaat Axel Red op tournee met 30 ans de sensualité. Laat je meevoeren door het allerbeste uit 30 jaar carrière in onder andere Brussel en Brugge. Axel Red, 30 ans de sensualité in de AB in Brussel en concertgebouw Brugge. Tickets en info via greenhoustalent.com. Samen met Radio 2. Exact half negen intussen. Belangrijkste VRT-nieuws.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 en dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Gent trekt al maar meer Chinezen aan om in de stad te studeren, onderzoek te doen of te werken. Het aantal is met een derde gestegen in vergelijking met de periode voor corona. Er zijn momenteel meer dan duizend Chinezen in Gent. Vooral de U-Gent en de IT-sector trekt veel mensen aan. Hua Yan is programmeur en woont intussen al twintig jaar in Gent. Hij ziet ook steeds meer landgenoten. Nu zijn er heel veel meer kansen tussen China en België, dus veel samenwerking en opportuniteiten. En ook Hunt is een groot stad, ook heel internationaal, dus daar zijn ook veel firma's, hebben goede vacatures. Je leest er nog veel meer over in de app van VRT Nieuws. 40 dierenasielen in Oost-Vlaanderen krijgen Vlaamse steun om hun energiefactuur te betalen. Het gaat in totaal om 145.000 euro. Afhankelijk van de grootte van het asiel varieert het bedrag dan van 1000 tot 21.000 euro per asiel. Het gaat om een eenmalige steun omdat ook veel asielen geraakt zijn door de fors gestegen prijzen. Aan de parking van een winkelcomplex in Maldegem is de politie dit weekend moeten tussen komen om twee vechters ...uit elkaar te halen. Twee twintigers zijn daar met elkaar slaags geraakt. Er zou ook een honkbalknuppel gebruikt zijn. De twee vechtersbazen zouden al twee weken ruzie hebben... ...en toen ze elkaar weer tegenkwamen, kregen ze weer ruzie. Een van de twee vechtersbazen werd verhoord... ...de andere zette het lopen. Drie agenten die een drugsverslaafde man naar een cel brachten... ...in Dendermonde, waar hij later ook stierf... ...worden niet vervolgd. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De familie van de man gaat wel in beroep. Ze willen dat de agenten voor de rechter komen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 De man van 36 uit Lebbeke had zelf de hulpdiensten gebeld... omdat hij zich onwel voelde. Maar toen ze bij hem aankwamen reageerde hij agressief. De agenten besloten hem op te sluiten... maar in de cel zakte hij in elkaar en stierf hij. En vanaf vandaag is het nieuwe zwembad van Brakel open voor het grote publiek. Het oude zwembad van 43 jaar oud was aan vervanging toe... want het voldeed niet meer aan de huidige normen. Het is een nieuw zwembad in het sportcentrum De Rijt. Een 25 meter bad zit erin met vier banen en een kinderbad...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 Dag in Oost-Vlaanderen vandaag. Eerst nog een zevental graden, nadien maximaal een twaalf graden overdag. Lokaal kan ook een lichte bijvallen. Vanavond rond half elf start ook de astronomische lente het is drie over half negen. De problemen op de weg? Vooral rond Kortrijk-problemen. Op de A19 vanuit Ieper vertraag je nu een half uur tussen Menen en Kortrijk-West. Dat komt door werkzaamheden op de ring rond Kortrijk. Aansluitend ook tien minuten bijrekenen op de E403 richting Brugge... van Aalbeke tot Moorselen. Langzaam naar Antwerpen. Dat doe je met twintig minuten file rijden vanaf Haastonk. Ook vanaf Sint-Job en vanaf Aartselaar. Vanaf Massenhoven verlies je wel een half uur. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een half uur bij... tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel een kwartier bij. Vanaf Semst, ook van Tieltwingen tot Holsbeek, vanaf Bertem en vanaf Overijzen. Rond Brussel de gebruikelijke files. Op de binnenring 20 minuten extra tussen groot en Grimbergen. Op de buitenring hetzelfde, maar van Wezenbeek tot Zaventem. In Brussel begint er om 9 uur wel een betoging rond de Schoemanwijk En die kan daar en rond de Beljaardstraat voor hinder zorgen. Op de E429 richting Doornik goed uitkijken in Halle nog steeds. Daar is een Rijstrook dicht en sta je 20 minuten in de file. Ook op de R4 de ring rond Gent van Drongen richting Merelbeke... 10 minuten aanschuiven. Dat komt door werkzaamheden bij Sint-Enijs-Westrem. En op de E40 naar Gent gaat het een kwartier langzamer... tussen Erpenmeren en Wetteren. Ook heel veel mensen die bang zijn om een raam te openen... omdat er wel inbrekers zouden kunnen langskomen. Op kip, dat is dan misschien weer een uh, mogelijkheid maar het leuke is als je je raam openzet dan kun je nog beter zien of er een vlag hangt bij jou in de buurt, in jouw West-Vlaamse gemeente, want je weet het als je die foto deelt bij ons in de app van Radio 2, wat krijg je dan? Dan krijg je een weekendje weg, buiten West-Vlaanderen uh, ja, kun je gewoon weg, en we hebben de vlag al gezien in Nieuwpoort, in Waregem, in uh, Knokke, dacht ik in Haastje Nee, nee, nee niet. Haast ja, Haastje. Wat is dat? Hallo, ik ben Koen Kruk. Ja, super. Ja, we hebben jou even niet nodig op dit moment. Maar haast je En zet die foto snel in de app. Om kwart voor negen, dan bellen we een winnaar. Of een winnares, of iemand daartussen. Alles die 23 dames en heren.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 en ook een aag fijn huis in Lemberg. En allemaal gelegen in de Provinciestraat. Vind ook jouw ideale huis op zimo.be. Zimo, de Imo-site en app voor slimmeriken. Radio weer. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Morgen. When I was 6 years old, I my leg.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 Gelukken, toch? vooral de gebaren die jij erbij maakt zijn in de geluiden vind je mij zo raar met mijn uh, gebaren niet raar, maar entertainend, leuk ja, het... het lijkt ongecontroleerd Dat is helemaal... en ongecoördineerd ook <laughs> ook die kun je zien bij ons op dit moment bij ons op één of de app van Radio 2, VRT Max kan ook en gewoon lekker luisteren want Margot van de regio die gaat naar ik denk dat dat het laatste carnavalsfeestje van het jaar is in Halle en daar hebben ze een hotel uh, en wat gebeurt er als er carnavalsvierders dan binnenvallen dat ontdekt ze nu samen met Amanda de uitbaatster van het hotel Margot van de regio vertel eens ja ja, ik ben aangekomen in Hotel Les Eleveurs, in het centrum van Halle, een plek waar normaal gezien enkel uh, zakelui uh, komt slapen. Maar vandaag zitten de 16 kamers vol met uh, carnavalisten. Amanda, je bent vannacht zelf tot drie uur gaan feesten, dus het zal wel gepikt hebben vanochtend toen je het ontbijt moest klaarmaken. Ja, zeker. Dat pikt altijd een beetje, maar... Met veel plezier sta ik toch op voor de gasten. Ja. Ik, ik, ik had mij op alles voorbereid, want ik ben zelf van Aalst. En ik weet, de hotels die worden daar van binnen helemaal afgeplakt met karton om geen vuiligheid te hebben. Maar toen ik hier binnenkwam, het enige wat ik zag was een, pluim, een, een spoor pluimen op de vloer en een paar glitters. Dus het valt hier al bij al best wel mee. Het valt goed mee. Iedereen gedraagt zich wel goed. Ze feesten wel heel lang. Maar uh, het valt goed mee. Het is ook droog geweest, dus uh, de schade van buiten naar binnen is wel oké. Okay. Uh. En wie slaapt hier zoal nu? Oh, we hebben een beetje mensen van uh, rond de streek eigenlijk, die liever allee, niet meer naar huis gaan met de wagen. Verstandig. Ja, verstandig, zeker. Uh, en dan hebben we ook mensen uit Parijs, die hier uh, af en toe al in het jaar kwamen, die wouden ook eens carnaval meemaken in Halle. En ze vinden het fantastisch. Mensen uit Duitsland, die, zijn ook, uh, ja, die komen dan echt speciaal van Duitsland naar hier om mee te vieren. Speciaal voor carnaval Halle. Intussen is iedereen hier al uh, ingecheckt, maar ik moet wel eerlijk toegeven dat de laatste gasten hier uh, tien minuten geleden pas zijn binnengekomen. Uh, Bert, of beter gezegd David Bowie, want daarin ben je verkleed. Uw bliksem is een beetje uitgeveegd, maar uh, het enige wat jij nu aan het eten of drinken bent is een theetje. Ja, dat is... Dat is precies nodig. Een beetje smeer, ja. ja. En geen spek met eieren, want dat is wel goeie... Dat gaat komen. Dat gaat komen. Dat gaat komen. Het is besteld. Oké, okay, heel goed. Um, straks even slapen, dan de laatste, derde carnavalsnacht? De derde nacht, ja. Zin in? Absoluut. Ja. Absoluut. Dat is het beste. Is dat een beste? De beste. Oké, okay. ah, wel in Haals zeggen wij, wij doen voes. Ik, ik, ik wens jullie het zelf. Wij doen ook voes. <laughs> kijk, maar de speer zit hier kijk goed uh, in het Hotel Les Élevers. Ik denk dat er straks een paar mensen wel een Dutje kunnen gebruiken. Amai. Maar uh, het is hier heel proper en heel fijn vooral. Ik krijg een beetje heimwee zelfs naar uh, Carnaval. En uh, volgend jaar mag je weer, Margot. Dus uh, hou, het allemaal, hou het allemaal in. Volgend jaar mag het opnieuw. Margot van de regio. Sorry, heb ik al gezegd dat ik dit een heel mooi liedje vind? dit een heel mooi liedje. Steven Sanchez. Georgia,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 ik ben Ik dans zo graag. Ah, ik hoop voor de mensen die in de app kijken of op één... Op ah, ja, dat die... Ja, dat deugd gedaan heeft. Hè. Niet te veel verschoten zijn. Hm. En hart voor West-Vlaanderen. Goedemorgen, Johan Isebaart uit Deerlijk is een beetje in paniek. Van, oh, hey, de Halle ligt niet in West-Vlaanderen. Nee, Klopt, nee. maar Margot gaat ook naar andere regio's. Maar nu donderdag, Johan, dan zitten we in Korte Mark. Kom af... Van Derlijk en Korte, maar hoe ver? ligt dat van elkaar? Charlotte? Oh, ja, dat. Je bent vandaag. Ja, maar ik, ik kan het niet een kilometer zeggen. Ik zal het eens opzoeken. Ja, het is ook Kom af, het, is, het ja, wordt ja. gezellig. Niels, de stadsbehader, is er ook. Ook van Derlijk. Dus, ah, Johan, je kan gewoon ja. even meerijden met Niels. Stel je voor, autostop met Niels. Ja, dat, dat is allemaal in, hè? Autodelen. Wel. Ik denk nou, dat Niels daar wel voor open staat. Die deelt alles. Die deelt, dat is een ja, deler. Dat is een gever, ze Het is 9 voor 9, maar misschien zijn wij ook wel gevers. Want als jij de vlag gezien hebt en gedeeld hebt in onze app van Radio 2, dan zou het zomaar kunnen gebeuren. Want wat kunnen ze allemaal winnen? Ja, Elke week kunnen ze een uh, weekendje wegwinnen buiten hun eigen regio. Dus uh, deze week is dat buiten West-Vlaanderen. Dus als jij uh, ja, je foto gedeeld hebt in onze app. Hou dan je telefoon even dichterbij. En dat kan met veel actie zijn of gewoon lekker lui. Met een Vlaanderen vakantiecheck. Die je nu misschien wint. Hallo, met René. René, en hoe nog? René van Leeuwen uit Wengene. René van Leeuwen, rauw. Goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, ja, je hebt de vlag gespot in Wingen. Beschrijf eens, hoe zag het eruit? Uh, die ging bij ons aan het gemeentehuis. Hopla, jij mag een heel weekend weg in een regio naar jouw keuze, maar niet in West-Vlaanderen. Waar wil je naartoe? Oh, ik vermoed dat dat waarschijnlijk wel ergens in Limburg of de Kempen zal zijn om eventjes tot rust te komen. Dat is dan goed, hè? mensen van West-Vlaanderen gaan oh, dan naar Limburg. Super. Want de meesten ja, willen altijd naar de zee, hè? Ja. Ja. maar nu dus niet. Ja. René. Inderdaad, twee wisselen elkaar af. Het <laughs> is een goed soort volksverhuizing. <laughs> Teenplezier is het ja. waard. Geniet er vooral van. En zo eenvoudig oh, super. is het dus. Dank Graag gedaan. De vlagspotten delen in de app en winnen. Heerlijk toch, hè? Dit is Yes. Goedemorgen. En niet in die muziek zeg. the only way is up. Je bent er niet goed van, hè, Ik ben je aan het wenen? Ja. Hoe je maar niet wenen. Waarom ben je aan het wenen? Omdat je aan het zingen was als een dode. Eekhoorn of zoiets. Door de eekhoorns, die zingen niet zo, meer. Hè. Ah, zo hoog. Oeh, ah, dat, het is een maandag. Ik, ik ben er niet goed van. Ja, maar het is omdat we hebben een jarige, toch ja, een en twee dagen bij ons. Het is echt waar, je bent jarig Nu is het is echt van? waar, ja, dat is waar. Inspecteur Sven is jarig geweest. Je ja, hebt dat hij voor je zingt. Nee, nee, dankjewel. Ik heb, ik heb al genoeg gehad ja. tijdens de plaat. Het was toch? echt goed, ja, dankjewel. Zeg, maar zometeen heb je het over verzekeringen. Ja. Vertel eens. Ja, dat, dat is zo'n moment waarop sommige mensen misschien denken, oeh, dan ga ik de radio <laughs> uitzetten. Want verzekeringen, dat klinkt misschien wat droog. Maar we gaan fantastische verhalen brengen, boeiende verhalen. Maar ook heel veel tips geven over hoe je misschien zelfs kan besparen op die verzekeringen. Uh, we gaan er een hele week uh, van alle verhalen over vertellen. Vandaag over lang aanslepende kwesties. Want soms kan het echt heel lang duren. Je wilt dat horen vanaf 9 uur, de inspecteur bij Radio 2. En deel jouw verhaal uiteraard ook.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 Schat, liggen jij nog altijd in je bed? Nee. je wel. het is al middag. Oei. En we gingen wel een nieuw bed kopen vandaag, hè. Ach, eindelijk. Hey, maar ik rij wel niet naar twintig winkels, hè. Man, nee, gij. Één adres. Neem gerust afscheid van je oude slaapkamer... en kom langs bij Crea en Colifac. Nu gratis bedtextiel bij aankoop van een bed, bokspring of slaapkamer. Tot snel bij Crea en Colifac. Heidebaan 41 in sint Niklaas. Twee woonwerelden, één adres. Ook op crea.be. En, is jullie huis al verkocht? Ja, vandaag. mij? Ja, via Oximo in Merelbeke, de 1%-makelaar. Slechts 1%. Ja, tuurlijk. Waarom meer betalen als het ook voor 1% kan? Oximo heeft echt een heel efficiënt platform. We konden alles volgen en we kregen echt wel voortdurend berichten. Hè? Ja, hè. En ze werken persoonlijk, professioneel en in heel Vlaanderen. En de schatting? Wat denk je? Helemaal gratis, natuurlijk. Meer waarde voor minder geld. Bij oximo.be. De 1%-makelaar. Heel het jaar door staan we bij Deba Meubelen klaar met een team van gedreven professionals, passie, vakmanschap en kennis. Daar zijn we trots op. Maar we zijn bij Deba Meubelen ook heel dankbaar voor onze trouwe klanten en daar klinken we nu op tijdens onze klantendagen. Wees welkom en geniet van zotte kortingen, geschenkmanden, promoties en bubbels. Het zijn nu klantendagen bij Deba Meubelen in Belzelen en op DebaMeubelen.be. Zotte kortingen, geschenkmanden en promoties. Deba Meubelen, thuis in wonen. Hallo, ik ben Koen Krukke. Ik heb mijn badkamer van A tot Z laten renoveren door Dagmar Buisen. In een ruime toonzaal hebben we samen met Dominique... een badkamer ontworpen en materialen gekozen. En dan zijn de werken perfect ingeplant. Ik moest mij nergens iets van aantrekken. En als ik toch een klein vraagje had... kon ik altijd terecht bij Tom, de projectleider. Dat zijn vakmensen hoor. En nu? A genieten, hè? Dagmar Buisen, badkamerrenovaties. Dus genieten zonder zorgen... Ons Sofie, die kon vroeger al heel goed luisteren. Nou luisteren dat ze nooit verleert. Zin in een keukenadviseur die echt naar je luistert? Kom dan zeker eens langs bij Grando. Grando Keukens in Gent. Grando, Grando, Grando. Verzekeringskwesties kunnen lang aanslepen en een verzekeringsagent is soms onbereikbaar net wanneer je hem nodig hebt. Zo in en na het VT-nieuws. Elke dag, elk voor twee.